Dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Limitaria met op dit moment uh, Peter, Jurgen, David. En we hebben zometeen ook heel even contact met Parimaribo. Want er komt uh, Rumi Knoppel van Free Vibes. Die komt uh, dan een verslag doen van de stand van zaken omtrent de uitspraken van uh, de heer Blok. Ja, maar dat uh, later in de uitzending. Ja, eerst gaan we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we gewoon beginnen met goud. Ja, dat is een beetje zwakjes. Het is oh iets van uh, 12,32 okay. dollar per ounce. Dat, is een hmm. beetje. Dat, dat komt eigenlijk omdat de dollar zo sterk is. Ja. Relatief sterk. En die dollar is relatief sterk omdat uh, ja, je in de VS meer rente op je geld krijgt dan in Nederland bijvoorbeeld. Of in de veel andere landen. Waar de rente nog steeds op nul staat. In Amerika is het toch wel een beetje omhoog, uh, omhoog gestuurd. Hm. Manipuleerd. Ja, hoe doet de olie het eigenlijk? De oh, die staat op 69, 39 tenminste. De Amerikaanse uh, Texas Intermediate Olie. Oké, okay, stijgende. Ja, het uh, nou, het is iets hoger geweest. Ik ben natuurlijk een beetje tussenuit geweest, maar het is geloof ik boven. Het is tot 75 geweest. Maar ja, het is nu uh, vandaag uh, 1,27% omhoog. Dat is toch al een uh, stevige prijs. Ja. ja. Nou, wat ook iets hoger is geweest deze week, dat is de Bitcoin. Die is, uh, oe, die is lekker omhoog gegaan. Maar vorige week toen we opnamen, toen was hij nog uh, ja, ongeveer 6300 uh, euro'tjes. En hij is er bijna met 1000 euro'tjes gestegen naar de 7200. En uh, nu is hij weer een beetje uh, ja, gedaald naar de 69,5. Ja, 69,50 ja, 69 op dit moment. Dus ja. ja. Ja, het zijn weer stevige bewegingen. Ja. Ja, dat het gerucht ging dat, uh, dat het nou vrijwel zeker was dat er een ETF zou komen van Bitcoin. Mm -hmm. uh, ETF is een exchange traded fund, dat betekent dat gewoon de beleggers met een standaard beleggingsrekening uh, Bitcoin kunnen kopen. Ja. En dat uh, zou het een stuk makkelijker maken voor kapitaal om in Bitcoin te gaan. Hm. Dat veel mensen nog niet, ja, niet gewoon zelf Bitcoin gaan kopen. En ja, het is altijd een beetje dubieus die ETF's. Want je hebt ook goud ETF's, en zilver ETF's. En de vraag is altijd, als mensen daar dan geld in stoppen... dan denken ze dat ze goud zilver hebben. Maar de vraag is altijd of er werkelijk goud zilver is... of dat er werkelijk bitcoin is. Mensen die in samenzweringen uh, geloven, die zouden kunnen zeggen... dat dit een manier is om de prijs te manipuleren van iets. Want je kan een heleboel geld dat graag daar naartoe wil... Ja. Ja, gewoon de makkelijkste manier om bitcoin goud en zilver te kopen is om zijn ETF te kopen. En dan geef je geld aan een of andere dopers en die zegt dan, ja hey, ik heb nou uh, bitcoin, dus als bitcoin omhoog gaat, dan krijgt hij meer geld terug. Ja, dat is toch waar de meeste mensen alleen maar geïnteresseerd te zijn. Ja. Ja, en of ze nou werkelijk een bitcoin hebben, of uh, werkelijk goud of zilver, dat, uh, dat kan je daar dan niet aan zien. Ja. Nou, het is een beetje hetzelfde verhaal als met Tether, zeg maar. Ja. Je moet je het maar afvragen uh, wat niets... er is. <laughs> ja. Ja. ja, maar ik denk kijk, met bitcoin is het natuurlijk wat makkelijker om een, een een bitcoin, daar heb je niet een kluis voor nodig. Je hebt gewoon een wallet op een computer gestaan. Ja, eigenlijk zou je heel makkelijk iedereen bitcoin kunnen kopen. Maar mensen zijn natuurlijk heel bang dat ze gehackt worden of, die, mm -hmm. ja, of dat het illegaal is of ik weet niet wat, wat, wat voor angsten er allemaal zijn. Het vinden ze natuurlijk moeilijk die alleen een wallet installeren al denk ik. Of staat het op je telefoon of wat nou als je je telefoon verliest. Ja. En er zijn natuurlijk allemaal goede oplossingen voor. Uh -huh. Maar ja, ik denk dat... Uh, je dat je zijn... key op zo'n papier schrijven, dat in een kluis bewaren of zo? Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Uh, yeah. ja. Je kan zo'n hardware key nemen. Ja. Dat is uh, wat duurder, of, maar... Of je arm tatoeëren. <laughs> dat is wat uh, minder handig. <laughs> <laughs> ja. Maar je kan inderdaad een papieren wallet nemen die nooit online ge uh, geweest is. Daar kan je het op storten. Ja. En dat, uh, ja... En de paswoord eroverheen, dus dat is allemaal goed mogelijk. Ja, goed. Ja. Nou, zo meteen hebben we hier uh, nog weer meer uh, bericht over. Maar uh, ja, we gaan nog even naar uh, even kijken de marijuane-index. Wat oh, heeft die allemaal gedaan? Even kijken, uh, in de afgelopen vijf dagen zie ik een uh, ja, kamelenbult, zeg maar. Twee uh, bultjes. Hij heeft twee piekjes gehad deze week. Op dit moment staat hij in ieder geval op de 226 punten, de Marwana-index. En hij heeft uh, twee keer gepiekt naar uh, 230, ja. Um, dan hebben we nog de staatsschuldmeter. Die staat op dit moment op 485,1 miljard in het rood. Ja. Goed, dan gaan we naar de berichten toe. We beginnen even met uh, ja, het crypto-nieuws. Uh, er komt een nieuwe CEO bij uh, Goldman Sachs. Ik weet niet of jullie dat wisten. Nee, ik was er niet van te hoogte. Weet uh, je nog wie de oude was? <lacht> Lloyd Blankfine, ja. Yeah. Oké, okay, en nou, nu is het. Nou, het gaat een nieuwe CEO, die heet uh, David Salomon. En die, uh, ja, die is wat sympathieker uh, ten opzichte van crypto. Uh, de vorige die was, uh, ja. Het was, hij was nog niet zo erg als die mm -hmm. man van Morgan Chase, maar. Uh, <laughs> Ja, hij was toch wel redelijk uh, negatief inderdaad. Ja, van de vorige Ik van Goldman Sachs. Ja. ja, op een schaal... Maar dat het een schouder was of zo. Was dat ja, dat was die van Morgan Chase. Oh ja, Jackie Morgan. Ja. Ja. Ja. ja, de en Jamie Morgan Diamond. Ja. Ja. ja. In ieder geval David Sullivan die, uh, die staat er uh, wat meer open voor, ja. En jij ja, vindt dat het bedrijf zich daar ook in moet verdiepen. Dus, uh. Maar ja, er, er, er zijn wel theorieën over. Sommige mensen zeggen van ja, ze zijn bang voor brain braindrainen. Dat al het grote talent, dat dat helemaal de, de crypto-wereld ingaat. En dat hun er alleen maar met de sukkeltjes achterblijven. Dus denken hun van nou, we moeten toch wat meer openstaan voor blockchain en crypto. Mm -hmm. Om het talent is, te bouwen. Het is wel leuk hoe het, hoe het lukt eigenlijk om die crypto niet keihard... Vervolg te krijgen en zo. Want, ja. eh, ze zeggen toch de hele tijd van ja, het is heel erg vernieuwend en technologie en toekomst. En uh, dat durven ze toch niet gelijk daar uh, uh, molensteen aan te binden en het in het uh, diepe te gooien. Het ja. blijven er altijd een beetje mee flirten. En ook de gewone financiële instellingen, die durven niet helemaal afscheid van te nemen. Want ja, eigenlijk snappen ze niet goed waar het over gaat verschijnen. Dat is wel, dat is wel leuk eh, door het in die, uh, ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon ondermijnend voor ze. Maar ze ja, ja. zijn er nog niet helemaal uit, uh. <laughs> dus het moet zo lang mogelijk zo blijven denk nee. ik. Ja, nou, ik heb ook wel een beetje een rendezvous met, uh, ja, ik, ik heb natuurlijk de dotcom-bubbel uh, meegemaakt, jij ook. In ieder geval, hebben uh, die dotcom-bubbel had je ook allemaal oude stoffige heren die uh, nog niet eens wisten hoe een computer werkte en uh, die gingen dan ook maar meedoen, weet je wel. Ja. Ja, de, de kerst op de, op, de, op de hele cake was uh, natuurlijk uh, Nina Brink. Ja, het is meestal het einde van het verhaal als ze als, als wel tandartsen erin stappen, dan, uh, dan, uh, dan ja, dat, daar zit een hele hoop makkelijk geld vaak. Ja, ja. Zoek naar investeringen, die hebben op zich geen idee ja, wat er nou ja, wat er nou speelt. Als die dan hun geld er zomaar erin beginnen te smijten, dan is het meestal het einde van het verhaal. Ja. Ja, ik denk dat je toch heel erg, dat het vooral heel erg afhangt van het centrale bankbeleid. Wanneer zo'n bubbel barst, je zag dat bij die com bubbel dat greenspending ging de rente verhogen tot, uh, ja, tot 6% of zo. Want dat was eigenlijk na de, de long-term capital management rampen en de savings-en-loan-crisis, had hij de rente heel erg verlaagd. Dus een heleboel geld in de markt ingepompt. En toen kwam dat geld, dat ging allemaal naar die com bubbel toe. En toen is hij de rente gaan verhogen tot een procent of 6% en toen knapte die zaak weer. Want wat je eigenlijk gewoon doet bij rente verhogen, is een grote stofzuiger aanzetten. En geld uit de markt zuigen naar die hogere rente toe. Dus dat mensen die gaan steeds minder risico nemen, omdat je toch dan 6% krijgt. Zeker. Het had ook en, een hoop onzin bij die dotcom-bubbel, toch? Dat is dat bullshit, dotcom, nee, en ja, hey, gooi maar geld tegenaan, weet je wel? Ja, pet.com en zo. Maar dat krijg je altijd. Als je zo'n bubbel krijgt, dan krijg je een heleboel scammers en, en bedriegers, die vinden hun weg naar dat makkelijke geld, want die willen gewoon Waar dat geld makkelijk rolt, daar gaan ze naartoe. Want daar kunnen ze het makkelijkst mensen bedonderen ook. Ja. Maar wat je toen zag, toen, toen dat eenmaal barstte, dan, uh, toen ging Kriens Spam weer de ene rente enorm omlaag doen. En toen, toen kreeg je daarna dat dat nieuwe geld naar de huizenbubbel ging. En toen kreeg je Bernanke, die ging de rente toen weer omhoog doen. En toen knalde de huizenbubbel uiteindelijk toen ging de rente weer omlaag en die bleef al tien jaar op nul staan en nu begint het want zijn ze de rente weer aan het verhogen in de VS en dan zie je ook daar omdat de dollar relatief sterk is, want in de rest van de wereld zijn ze daar nog niet aan begonnen maar het idee is dat, dat, dat die rente net zo lang wordt verhoogd en die, die geldhoeveelheid net zo voort gekrompen tot ook de huidige bubbels weer allemaal barsten en wat zo, vandaag de dag noemen ze het wel de everything bubble eigenlijk omdat alles omhoog gaat, niet alleen crypto's en aandelen maar ook uh, ook huizen zijn weer opnieuw omhoog en uh, nanotech en noem het maar allemaal op. Artificial intelligence en biotech en alles. Alles flink dat het een lieve lust is. Alleen het is nou zo dat, dat Amerika is wel de rente aan het verhogen. Uh, dus dan zou je zeggen, ja, die, dat loopt wel een beetje risico. Maar uh, dat is maar een kwart van de geldhoeveelheid. Ik denk dat de rest van de wereld, Europa en China en Japan en zo, die zijn dat nog niet aan het doen. Dus uiteindelijk komt er toch nog steeds een hele hoop geld bij. bij en ja, de vraag is een beetje wanneer de, eh, als, als de geldtoeverheid verkrapt en het wordt, eh, de centrale banken halen geld uit de markt. Dan zou je vanzelf de schandalen boven zien komen drijven en dan zie je vanzelf de koersen omlaag gaan. En dan vormen de verhalen zich vanzelf tot, dat er veel fraude was en dat er veel onzin was. En dus ja, ik weet niet of... Sommigen zeggen dat in januari al de, de piek geweest is. Omdat toen de markt al uh, heel, ja, ook zowel crypto als aandelen een hoge piek had. Uh, ja. Maar ja, als je kijkt dat, dat alleen een kwart van de wereld nog aan het ge geld verkrappen is. Dan zou het nog best wel eens een rondswing een omhoog kunnen hebben voordat de, de finale klap komt. Ja, ja. Is natuurlijk wel zo lang... Het Europese project in leven moet worden gehouden door de Europese Commissie, zolang uh, Italië nog overeind moet worden gehouden door uh, de rest van Europa. Maar ja, als je nu uh, de rente verhoogt, dan gaat uh, de rente op Italiaans gaat ook omhoog en dat drukt op het Italiaans uh, begrotingsbudget. Dus dan. Het, dus, dus ik denk dat Zuid-Europa. De centrale bank eigenlijk in haar greep uh, heeft door die enorme zolder van uh, 100 tot 150 tot uh, 200 procent van het uh, bbp. Ja, dat is ook zo. Ik nee, dat denk dat de enige reden om toch de rente omhoog te doen, dat, dat moet eigenlijk zijn als de euro in een crisis komt. Dus als de euro gaat zakken. Ja, dan moeten ze hem op een gegeven moment gaan verdedigen. En dat zie je ook bij de Turkse lieren. Ik bedoel, president Erdogan, die heeft nou het heft in handen genomen van de centrale bank in Turkije. Ja. Waar, de, waar die munt, die zakt helemaal uh, door de grond. En daar heeft de rente uiteindelijk de 22% staan om te proberen die munt een beetje overeind te houden. Maar je krijgt altijd het effect dat dan de munt zo hard zakt... dat zelfs 22% niet voldoende is voor buitenlanders... en ook voor binnenlanders om die munt vast te houden. Want ze denken dat de daling nog meer is dan 22% de waardedaling. En ik denk alleen bij dat soort catastrofen, zoals de, als de euro heel zwak wordt, dat ze dan zeggen, ja, nou moeten we de rente maar hoog doen. Maar dat wordt inderdaad, lijkt me wel het einde van de euro, want dan ploft het wel uit elkaar natuurlijk. Want er zijn inderdaad veel landen die zo diep in de schulden zitten, dat die gewoon geen renteverhoging kunnen, ja, kunnen hebben. Ja, ja. En, en, en een crash van de euro, we hebben, dat, we hebben natuurlijk in, in, in diverse landen hebben we al een crash gezien, uh, Zimbabwe, uh, Venezuela hebben we een crash uh, gezien. Is dat voor Europa, uh, denk je dat het er dik in zit? Ik zie wel dat de Europese concurrentiepositie als gevolg van die... Van die hoge lasten, hè, hoge last op arbeid. Arbeid is hier heel erg duur. Uh, ook uh, ja, zo hier en daar dat je, uh, ja, ze roepen wel, we zijn de kenniseconomie, maar dat wordt ook niet altijd meer waargemaakt. Uh, innovatie, uh, die, die blijft zo nu en dan ook een beetje achter. Ik geloof dat uh, in het Verre Oosten zijn al een aantal landen waar het internet sneller is dan in Nederland, om maar een voorbeeld te geven. Ja, 40% van de EU-budget is landbouw. Ja, ja. Denk je dat er zo'n zo Venezuela scenario voor Europa in zit... als ze doorgaan met het uh, beleid waar ze mee bezig zijn... wat toch wel een beetje richting Venezuela gaat? Ja, ik denk dat het daar nog wel een end van af zit... want die, die drukken echt ongebreideld geld bij... en die zorgen ook dat het, niet dat het niet de markt in kan gaan... want dat zie je bij... Uh, bij de westerse centrale banken bijvoorbeeld de Amerikanen hebben heel veel geld bijgedrukt... maar die belonen dan banken voor met, met een beetje rente... als ze dat geld bij de centrale bank laten staan. Dus dan mm -hmm. vloeit het niet echt de markt in. Dus uh, ik denk dat ze wel weten wat er gebeurt... maar ik denk dat ze het eerste stuk van de, van de euro vallen ook niet zo erg vinden... want dat, uh, dat geeft dan altijd een betere concurrentiepositie, zo denken ze dan. Mm -hmm. En uh, beter voor de export... En, en minder import. Dus nou ja, dat is wel altijd gunstig. Eigenlijk geef je gewoon iedereen in Europa een loonsverlaging. Daar, met een lage euro. Maar het is heel moeilijk in de hand te houden. Want als mensen eenmaal zien dat die munt achteruit gaat. Ja, dan, dan, ja, dan gaan ze heel snel naar alternatieven grijpen. En zeker als, je daar, als er dan nog kapitaalcontroles in het verschiet liggen. Dat je je geld niet in uit mag nemen. Ja, dan is het heel snel. Ga ik Bitcoin allerlei assets kopen? Om te voorkomen dat, je, dat, je, waarde, dat je, je, je je waarde verliest. En dat zag je zelfs in Venezuela en Zimbabwe. Dat, dat waren jaren dat dat de best presterende aandelenbeurzen waren. Omdat iedereen zijn geld richting die aandelenbeurzen smeet Omdat hun geld zo snel in waarde verminderde. En die aandelen dan nog eigenlijk relatief veilig waren. Ja, totdat ze genationaliseerd werden natuurlijk. Oh. Ik denk, ik denk dat, het, dat hyperinflatie nog niet zo snel komt... Ja, ik denk zelf dat, dat je eerder een, een crisis krijgt waarbij een aantal landen bijvoorbeeld uit de euro stappen. Ja, Italië inderdaad is dan een kandidaat voor. Wat dacht en, je van het omvallen van banken? De Duitse bank ja. of zo? Ja, daarvan hebben ze natuurlijk gezegd: van dat doen we nou volgens het bail-in-model. Dat zijn alle mensen die hun geld er hebben staan, zijn hun geld kwijt. Of allereerst eigenlijk de obligatiehouders van de bank. En dan de aandeel Of eerst de aandeelhouders van de bank, de obligatiehouders van de bank. En dan uiteindelijk ook de depositiehouders, mensen die daar die geld hebben staan, die zijn hun geld kwijt. Maar ze gaan geen, geen bail-out meer doen. Maar ook dat is alweer aan de laars gelapt in Italië. Ja, want is die, die eh, de ESM hebben ze toch opengesteld voor banken nu? Ja, nou, in Italië hebben ze die, uh, die bank met die hele mooie naam. Uh, die de oudste bank ter wereld, geloof ik, is ah, dat. Ja, het is voor dat ons, geloof ik. Ja. ja, inderdaad. En die uh, zat in de problemen. En die hebben ze ook wel een beeld uitgegeven, ondanks deze afspraken. En ja, er is natuurlijk feitelijk weinig wat uh, Juncker de Drunker daaraan kan doen. <laughs> ja. en, behalve dan als hij een leger heeft. En uh, een Europese politie, politiemacht en alle wetten kan bepalen in heel Europa... Ja, ik het denk leger, dat komt er al aan. Het is er eigenlijk al, toch? Ja, en dan denk ik dat dat een beetje te laat gaat worden. Want die, die bewegingen, die, die, tegen die populistische bewegingen die heel erg euroseptisch zijn. Ik denk dat die heel ja, relatief steady aan populariteit aan het winnen zijn. Mm -hmm. Ik denk dat, ja, dat die eerder voor een afscheiding uit de euro gaan. En dan zeggen ze, nou, bekijk het maar mooi met je, met je schuld. Ja, en dan zitten die, West, die banken in Noordwest-Europa ook met een probleem. Want die hebben een heleboel... Een heleboel van hun deposito's zijn gedekt door, door schulden vanuit uh, Zuid-Europa. Zuid ik geloof dat, dat alleen Duitsland, Duitse banken hebben al een target. 2 verplichtingen openstaan van, van 900 miljard of zo. En, en Nederland ook 100 miljard. Dus die, die Nederlandse banken hebben nog 100 miljard te goed van Italiaanse of, of Zuid-Europese banken. En uh, ja, als, als ze daar uitstappen en zeggen nou, laat, het, laat het er maar bij zitten. Dan kijk uh, ja, ik... ik uh, je krijgt het misschien nog wel een keer of zoiets. Maar we gaan op onze eigen munten eten over. Ja, dan, dan zijn de rapen wel gaar. Ik verwacht ook wel dat, ja, dat die bankers, bankiers wel wat achter de hand hebben. Ze hebben natuurlijk heel, tot nu toe heel erg in Italië... allemaal technocraten erin kunnen schuiven... en steeds allerlei mannetjes ertussen kunnen uh, Ja, Allemaal van die uh, bankiersmarionetjes. Uh, dus, nou, daar hebben ze wel aardig wat, aardig wat uh, mogelijkheden toe... Maar ja, aan de andere kant, Draghi is natuurlijk de ECB, die, dat is niet Italiaan. En ja, die, uh, ik, we hadden het er laatst ook al over gehad dat, dat het percentage Zuid-Europeanen in de ECB toeneemt. Dus het aantal Nederlanders neemt af, Duitsers blijven nog gelijk, maar steeds komen er komen steeds meer zwakke broeders komen in bij de ECB. Dus er wordt wel gepusht naar een makkelijk beleid van veel geld drukken en, en veel schulden maken. En niet de uh, rente verhogen. En een sterke munt. Zodat daar, daar zijn Zuid-Europese uh, overheden nooit... Hebben daar nooit nut van gezien. Dat is eigenlijk iets typisch Duits, Nederlands, Scandinavisch uh, sterke munt. Omdat die wel weten wat het is als je hyperinflatie krijgt. Wat er dan met je, met je samenleving gebeurt. Dat is echt heel erg voor je samenleving. Dat, dat mensen die snappen gewoon niet wat er gebeurt. En die zijn opeens alles kwijt waar ze voor gewerkt hebben. Huh. En... Ja, dat, uh, dat geeft een enorme onrust en ontevredenheid. En dan krijg je bijna zeker dat er daarna op een sterke man gestemd wordt. Die, uh, die orde op zaken gaat stellen. Ja. Dus uh, daarvoor zijn ze in Duitsland altijd heel, heel erg aan de sterke markt gezeten. En dat heeft ook goed gewerkt. Nederland zat gekoppeld aan de, aan de markt. En dat leverde altijd uh, ja, een goede planning op. Je kon, je kon goed plannen omdat de munt stabiel was. En iedereen wist waar hij toe was. Je kon langetermijn investeringen doen je wist waar heen toe was. Ja. En, uh, ja, en, en de Franse vang, dat was ook altijd een zwakke munt en de Italiaanse lire en de Griekse drachma, dat waren altijd, altijd al devaluatiemunten, gewoon geld drukken en, uh, en je overheidsapparaat uh, omhoog stoken. En uh, ja, dan hoef je die Griek niet direct belasting te heffen, dan uh, doe je het indirect via devaluatie van de munt. Is Nederland nog zo'n sterke economie? Want, uh... 70% van het BBP, dat is hier ook schuld natuurlijk. Hè? Dus we zijn eigenlijk ook in de afgelopen jaren best wel veel uh, meer Zuid-Europese geworden. We zijn wat inefficiënter geworden, want uh, de afgelopen paar jaren... zijn natuurlijk de lasten ook nog geleidelijk verhoogd met uh, de btw-verhoging. Allemaal uh, eerst schijf is wat verhoogd... Uh, de heffingskorting is omhoog gegaan, uh, de arbeidskorting is in uh, inkomstenafhankelijk gemaakt, de assurantiebelasting is omhoog gegaan, nou nah, en ga zo maar door. Uh, dus, dus wat dat betreft is de Nederlandse economie ook minder efficiënt uh, geworden. Dus zijn wij niet heel erg Zuid-Europees geworden? Ja, tot op zekere hoogte kan je daar wat voor zeggen. Er zijn natuurlijk nog een aantal sterke bedrijven. Met, uh, wat, ik weet in mij zeker, NXP en ASML. Dat zijn toch wel redelijk, redelijke bedrijven. Daar uh, vindt ook nog wel wat innovatie plaats. Ik denk dan niet dat het, dat het typisch uh, Zuid-Europees is. Ik denk voor Griekenland heel moeilijk is om te bedenken... wat ze daar nou uh, ja, voor sterke bedrijven hebben. Dus uh, ja, ik denk zelf dat er nog een stukje vanaf zit. Maar het is natuurlijk wel zo dat meestal zie je aan het eind van zo'n zo cyclus... Uh, dat een economie helemaal financieel wordt. En dat zie je ook als je naar AIs kijkt, het zijn eigenlijk voornamelijk financials. Het zijn verzekeringen en banken en uh, pensioenbedrijven. Het zijn allemaal papierwerk. En er wordt steeds minder echt geproduceerd. Dat gebeurt steeds meer in, in, ja, in andere landen en wordt dan geïmporteerd. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik wel een zwart teken. Want, want die financials zijn natuurlijk heel, heel erg ja, uh, zwak. Zeker bij zo'n uh, Europese schuldencrisis. Omdat die allemaal met handen en voeten gebonden zitten aan die, aan die euro en al die schulden die, die uh, heel erg op, uh, op scherp staan. En, en ook niks geen rendement opleveren. Hè? Want voor het nemen van die enorme risico's van, van dat soort schulden, krijg je dan ook nog geen, bijna geen rente. En ik denk dat dat, dat is ook de, de kracht achter Bitcoin. En, en ik denk ook in de toekomst nog, toch nog wel goud en zilver. Dat je een, wat ze dan een negatief. Uh, reëel rendement te hebben. Dus dat je rendement is minder inflatie, minder geldontwaarding, is negatief. Dus als jij geld op, op de bank zet, dan verlies je geld. En dat is zeker zo, als je, als je belasting meeneemt van box 3, dan moet je natuurlijk ook moet je veel meer inleveren dan je aan rente krijgt, plus dat je geld nog minder waard wordt ook. Dus je, ja, je, bloekt, je bloekt eigenlijk kapitaal weg. En dat is een, een heel goed... Uh, argument meestal voor, ja, voor harde assets dat is natuurlijk ook de reden... waarom mensen veel gra graag een huis kopen en in zolder gaan. Maar ook waarom ze aandelen kopen of waar waarin ze ja, relatief hoge risico's nemen. Of uh, dingen als uh, goud, uh, goud nemen. Dat altijd ja, een, beetje een soort garant staat voor een soort waardebehoud. Wat je niet hebt als je fiat geld hebt met een rente van nul en een hoge inflatie. Ja, ja, het enige wat je natuurlijk wel hebt, dat is als je geld op de bank hebt staan, dat het nog uh, onder dat depositogarantiestelsel uh, valt. Ja, waardoor uh, in, in feite de belastingbetaler komt redden op het moment dat het fout is. Ja, dat is natuurlijk wel sigaren de eigen doos. Ze komen het geld ook weer voor die, voor die garantie, komen ze weer bij jou ophalen. Dus uh, ja, je krijgt het eerst en dan moet je het gelijk weer uh, inleveren of zo. Of je moet het eerst inleveren en dan krijg je het daarna. Terug. Dus ja, dat is ook niet zo'n geweldig uh, systeem. Mm -hmm. Ik denk dat ze in zo'n geval toch naar het soort Cyprus-model gaan. Dat ze zeggen: Ja, uh, je geld is er nog. Kijk maar, je kunt inloren, dan kan je het zien. Je kan het alleen, uh, alleen maar overmaken naar andere mensen binnen dit banksysteem. En uh, je kunt 50 euro per dag binnen. Maar Dat is het. Bijvoorbeeld. Ja, ja, zouden we dat echt in Nederland gaan krijgen, denk je? Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een keer van komt. Ja, want ik zie geen. Uh, zie geen uh, uh, ja, er is, er is niks opgelost na die hele financiële crisis. Er, wordt, er is alleen gezegd, ja, het kwam door deregulering. En we hebben er een paar uh, de, de, regeltjes weer uh, van stal gehaald. Ja, dat was het natuurlijk niet. Dus ja, dan is dat niet de oplossing. Dus het mm -hmm. gaat gewoon vrolijk door. Ja. Dus, ja, ik, ik denk dat het uiteindelijk wel een keer voorkomt, ja. Maar we hadden het oorspronkelijk over uh, Goldman Sachs. Kunnen <laughs> we hier beland zijn, maar... Uh... Ja, we gaan nog even naar het volgende berichtje, Hij had ook te, te maken met crypto. Um, eigenlijk had je het al een beetje genoemd. Het bericht heet uh, traditional stock Exchanges getting into crypto trading 100% en dat komt natuurlijk door die, uh, wat was het, ETF? Ja. ja, die ETF is nog niet goedgekeurd begreep ik hoor. 90% toch? Uh, maar uh, ja, het was wel vrij zeker dat die er zou komen. Hey. Ja. In ieder geval, een paar beurzen staan uh, te popelen om uh, crypto te verwelkomen. Chicago Mercantile Exchange, CBOE. Ja, die futures die zijn er al. Die future contracten, zowel over CME als CBOE. Ja, de. Ik zie de CBOE, dus de Chicago Board Options Exchange, die hebben ook gefaald voor een listing of Bitcoin-ETFs. Yeah. Nou, ja. In ieder geval, Zwitserland. Um, die heeft dan de Switzerland Stock Exchange. Uh, die is eigendom van uh, SEX, mocht je ze kennen. Ja, die, die wil dat volledig integreren, dat, uh, dat je daar crypto kan treden. We uh, hebben nog een paar namen, zie ik hier voorbij komen. De Financial Market Infrastructure, de FMI. By Swiss Authorities, uh, de FINMA. de Swiss Financial Market Supervisory Authority. Ik je, je kent iemand ze? Nee. Uh, en de Swiss National Bank. Nou ja, en, en, en, ja, dat gaat nog even door. Dus ik, ik zal de link plaatsen, kun je het allemaal zelf lezen. Maar uh, ja, goed, het, het, het houdt een beetje in dat uh, Bitcoin gaat uh, mainstreamen. Ik, ik heb wel begrepen dat dit nu nog niet ingaat. Maar nou, mijn fluisterde er in de datum ergens in augustus. Dus, ja, uh, nou, dat is leuk. Ja, ik ben benieuwd hoe de hele regulering daarvan zit. Die is natuurlijk allemaal super. Als jij, als jij hier een start-upje... Investeert en moet je je paspoort laten zien en je moet je, ja, je moet je hele doopcel moet worden gelicht en uh, je DNA ongeveer. En ja, hoe gaan ze dat hiermee doen? Ja, ik denk als je daar genoteerd wil zijn aan dit soort uh, instellingen, dat je wel, dat je daar ook allemaal vast zit. Want uh, ja, die, de straffen, de boetes zijn enorm. Ja, als ze uh, iemand uh, wat laten doen die niet helemaal, uh, Open en bloot zijn financiën voor de overheden beschikbaar heeft. Nee, maar goed, we gaan even verder met de berichten nog. Ik heb hier een berichtje over. Uh, sociale advocaten haken af wegen slechte vergoeding. Ah, dat is een beetje hetzelfde verhaal als in de VS. Ja. Is dat ook in de VS het geval dan? Ja, ja, ja, ja, ja. Dan zie je dat uh, als jij. Uh, ja, vandaar dat bepaalde mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen. gewoon een uh, paar de de bak in gaan, omdat die. Uh, die gratis advocaat die je toegewezen wordt, ja, die heeft helemaal geen tijd voor je, weet je wel. Terwijl degene die jou aanklaagt, ja, die, uh, die, die hebben alle tijd om dossiers door te lezen. Ja, die werkt direct voor de overheid dan ook niet? Nee, nee, nee. Bijvoorbeeld als een bedrijf jou aanklaagt met je mp 3 oh, download Of uh, ja, uh, de, de overheid natuurlijk die jou aanklaagt. Uh, ja, dan krijg je uh, als je geen geld hebt, dan krijg je zo'n advocaat toegewezen. Ja, die heeft ongeveer 10 minuten tijd om je hele dossier door te lezen. Oké, okay. ja. nou, in Nederland is het blijkbaar nog niet zo erg dat het 10 minuten is. Ze zeggen zelf iets van 16 uur per zaak. Maar in sommige gevallen die ingewikkelder liggen, is dat uh, ja blijkbaar te weinig. En er zijn dus ook mensen die vinden dat de uh, stress, dat de werkdruk te hoog is, dat ze het niet uh, kunnen redden in die tijd. Of dat ze gewoon uh, te weinig betaald krijgen, dat ze ergens anders meer kunnen krijgen. En dat ze dus maar uh, wat anders gaan doen dan uh, pro deo zaken. Dan zijn we inderdaad wel het risico dat je geen advocaat kan vinden. Bijvoorbeeld als je een 16-jarige bent die een ernstig misdrijf heeft gepleegd... kan dat misschien erg lastig worden. Ook als jij maar geen ernstig misdrijf hebt gepleegd, hè? Oh, dat ook. Als je daarvan beschuldigd wordt. Hè? Ja, een geweldloos delict. Hoe heet dat? Is een uh, jointje ja. ook Of een... Mm -hmm. uh, nou, goed, in Nederland ga je dan niet voor de bak in, maar... Voor uh, een jointje heb ik nog niemand voor de rechter gezien. Nee, maar, maar stel je... Ik, ik, heb wel mee, en zo. Ik, ik heb wel iemand die... Uh, ja, om zijn gezin te onderhouden, ging die cocaïne verkopen, weet je wel. Ja. Ja, ja, dan wordt hij opgepakt en dan, uh, dan zit je in de bak. Ja, zoals met softdrugs. Kijk, in eerste instantie zullen de mensen daar niet uh, direct uh, enorme problemen mee krijgen. Maar volgens mij kun je wel een bekeuring krijgen. Nou, die bekeuringen die zijn de afgelopen jaren, hè, naast de algemene lastenverhogingen, zijn bekeuringen ook geëxplodeerd. hè <laughs> het hoogte van, van, van, van een boete. Dus iemand wordt gepakt met een jointje, dat mag niet, dat is een overtreding, want hij heeft te veel uh, bij zich. Dan krijgt hij een bekeuring, dan uh, loopt die bekeuring op als die uh, bekeuring niet op tijd wordt betaald. En uiteindelijk komt iemand wel in een, uh, ja, in, in, in een, in een zaak uh, terecht waarbij iemand een advocaat nodig heeft. zeker uh, die, die bijstand als, uh, ja, als daar iemand. Uh, een probleem krijgt met een bekeuring, dan, uh, ja, dan wordt het al snel zo'n zaak. Ja. ja, dat is ook heel vaak dat mensen inderdaad, zelfs voor ja, als je een brommer niet uh, verzekerd hebt of zo, omdat je, hem, uh, ja, je hebt hem ergens in het vuur staan en je gebruikt hem niet, ja, dan krijg je daar een boete voor en een boete op een boete en dan krijg je daar een boete voor en als je dat niet betaalt, dat loopt zo op tot een heleboel geld en daar... Daar kan je op een gegeven moment niet meer uit wegkomen. Dat zijn, uh, ja, zijn enormen. Die overheid die houdt het gewoon niet op. Die uh, escaleren maar nog meer boetes eroverheen. En uh, ja, dan kan je toch wel behoorlijk door in de problemen komen. Ja, en dan hebben uh, die mensen die hebben natuurlijk een advocaat nodig. En dat wordt ook deels door die, door die overheid gecreëerd. Hè? Eigenlijk uh, ja, zou het beter zijn als die Prodeo advocaten minder nodig zijn, maar juist door de overheid die in toenemende mate, hè, de, de, de, ieder, ieder jaar wordt het, worden, worden, die, uh, worden die wetboeken dichter uh, of dikker, uh, dus uh, compliance wordt steeds groter en uh, steeds meer mensen die komen onder de walstrecht, zeker in, uh, ja, in, in, in, de, in de lagere klassen, en om zich er dan uit te redden dan... Als iemand verzuipt gaat hij op zoek naar zo'n reddingsboei en dan is zo'n sociale advocaat zo'n reddingsboei. Dus in, in plaats dat, je, dat, dat, dat, dat, dat die advocaten het zo druk moeten hebben en maar moeten kunnen declareren, zou het beter zijn als de overheid gewoon wat softer en, uh, gaat worden en wat minder compliance gaat vragen. Die, die, we, die regelschrijfmachine, die, uh, die, die typmachine, die moeten ze gewoon een tijdje de deur uit doen. Nou, ik denk niet dat dat ge ge gaat gebeuren natuurlijk, hè. Nee, nee, Die breidt breid de bureaucratie, breidt breid alleen maar uit te willen van het uitbreiden, dat was toch die uh, spreuk. En je krijgt ook wat je nou in de VS ziet, dat als jij nog een rekening hebt openstaan bij de, uh, bij de IRS, dan, mag je, dan staat je paspoort gewoon uit, dan mag je gewoon het land niet uit. Ja. Dus dat hele verhaal was een muur. De, uh, dat wordt eigenlijk een soort uh, muur om je binnen te houden. Uiteindelijk zit je er gewoon in gevangen. Want je komt in zo'n ja, zo escalatie terecht van uh, boetetje en dan niet, niet betaald en dan de dubbele boete en zoveel erop. En, en uh, uiteindelijk dan denk je van nou ik wil dit land uit, maar dan mag ik niet meer het land uit. Dus je bent echt al echt een soort uh, slaaf geworden. ja. Maar aan de andere kant, het kan dit ook niet uh, particulier opgelost worden? Dus dat je een soort particuliere initiatief hebt van uh, prodeo-advocaten, zeg maar. Ja, je hebt wel mensen die dan uh, zulke dingen gratis doen. Bijvoorbeeld de gebroeders Anker staan er bekend om. Verder weet ik het niet uit, veel uit mijn hoofd, maar uh, er zijn mensen die dat uh, gratis doen, maar niet heel veel. Ah. Want ja, zo'n studierechter kost natuurlijk ook heel veel geld, dat willen mensen eruit halen. En denken mensen: hé, hey, hier kan ik 100 euro per uur verdienen. Ja, ik, heb, ik heb ooit wel eens een, een ballonnetje opgeworpen bij de LP, dat van, uh, ja, als jij je uh, partij wat relevant wil maken en dat er voor de, de, de leden een soort, hoe uh, noem je dat, wat in het voor in zit, Nou, eigenlijk zoiets van, uh, ja, zoiets, dat je juridische bescherming uh, of bijstand kan krijgen als je lid bent van die partij. Is dat technisch mogelijk om zoiets te doen? En wie gaat dat dan verlenen volgens jou? Maar ja, je, je, je kan ook, voor hoeveel euro kan je al een, een rechtsbijstandsverzekering krijgen? Ah, het maar toch een paar Ja, die, ver, die verzekeringen kijken natuurlijk ook naar. Ja, die willen er wel winst opmaken. Dus daar wordt het niet goedkoper van. Ja, maar heel veel zaken vallen al af. Als je, je, je, je zegt van: oké, okay, uh, je krijgt rechtsbijstand. mits je zelf niet het uh, non agressieprincipe hebt overtreden. Ja, in, alleen voor de een slachtofferloze misdrijf. Ja, dus als jij slachtofferloos misdrijf. ja, dan kan je natuurlijk wel rechtsbijstand krijgen. Uh, een rechtsbijstandsverzekering hè, voor mensen zoals ons die het. Uh ja die nog niet in de problemenmachines zitten... Is, is absoluut een aanbeveling, want advocaatkosten zijn hoog... dus door ja. je daar goed tegen in te dekken is, heel, uh, is dus heel verstandig. En ik denk dat dat een hele goede en libertarische oplossing is... om het uh, op een private manier op te lossen. Dan heb je natuurlijk een hele grote categorie van mensen... die nu al in de problemen zit en ik denk dat het daarvoor heel moeilijk, uh, moeilijk is. Dus daarvoor zul je eerst een oplossing moeten hebben. En dan vervolgens ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk rechtbijstandverzekeringen worden verkocht. Dus die moeten massaal outbound gaan bellen. En iedereen overtuigen om zo'n ding te nemen. Ja, maar Julian, weet jij als, als politieke partij zoiets kan doen? Ja, er zijn politieke partijen die volgens mij, net zoals de ANWB en uh, in, in, in de vakbond. Uh, die, uh, ja, die naast voetjes, petjes en uh, andere merchandising ook, uh, ook, ook andere producten. Dus volgens mij moet het wel, uh, wel kunnen. Alle verenigingen doen dat. Ja, ik weet wel dat de SP, die doet al heel veel voor hun eigen leden. Dus uh, ja. Mm -hmm. Dat is wel een mooie manier om relevant te zijn in de samenleving als partij. En uh, dan hebben mensen ook zoiets van: hé, hey, het loont als ik lid word van LP, weet je wel. Oh ja ja, je bedoelt voor uh, voor een libertarische partij dat je dan Ja, ik heb het over de, de, de libertarische partij, bedoel ik met de LP, ja. Ja, dat, dat dat dat je dan korting kunt krijgen op een, uh, op, een op een verzekering. Ja, ja dat ook zou... gewoon dat de partij zelf jou helpt. Van, nou ja, jij bent een van onze leden en wij helpen jou als jij in de problemen zit. Ik, ik, ik ben benieuwd. Eh, eh, enerzijds is het natuurlijk wel zo je kiest voor een relatie als politieke partij met een, met een, uh, met een commerciële organisatie. Ja. He, dus als dus de PvdA van A dat zou doen, dan zouden mensen al snel zeggen: ja, die hult met. Uh. Ja, nee, tenzij de partij het helemaal zelf doet. Dus, dus de partij is zelf is die verzekering. Uh. Ja. Ja, en als je dan bij een... Of die concrete... heeft zelf een aantal juristen in dienst of zo, weet je wel. Ja, ja oké, okay, dat je het helemaal intern doet. Volgens mij wordt dat al een stuk moeilijker, omdat alle financiële organisaties die moeten uh, staan geregistreerd. Hè? Of ja. bij uh, AVM, DNB... Uh, als je doet zonder de... winst of merk... Ja, maar zelfs dan uh, dus ook, uh, ook dat soort uh, organisaties, die moeten wel geregistreerd worden. En dan zit je volgens mij, omdat je dan uh, meerdere petten op hebt, moet je het wel in een aparte structuur uh, onderbrengen. Oh, okay. Ja, nogmaals, uh, er, er zijn flink wat regels. Ja, ja, ja. <laughs> dus als je ja dat de, dat, uh, Robert, als jij dit hoort, Robert Valentijn of uh, ik ben anders van de LP. Doe er wat mee. Ja. Je kan wel zeggen, nou, je maakt een onderscheid tussen nap-overtredingen uh, en, en niet-nap-overtredingen. Maar de, de kosten blijven, Rona. Het is nu eenmaal zo dat in het huidige systeem... ...teveel schoenen importeren uit China een strafbaar feit is. En dat betekent dat, dat het is wel geen nap-overtreding is. En in een libertarische maatschappij zou het ook geen, geen uh, criminaliteit zijn... Maar het is het huidige systeem wel zo en de, en de kosten zijn nog steeds hoog daar. Dus ik denk dat het niet zoveel nut heeft om onderscheid te maken als je in het huidige systeem iemand moet verdedigen tussen iemand waarvan je zegt van, nou ja, het is een drugshandelaar en hij heeft voor de rest uh, niemand kwaad gedaan. Dus uh, ja, je, je bent nog steeds hoge kosten kwijt. Om, om hem te verdedigen in het huidige systeem, denk ik. Uh -huh. nou, je, je zag wel laatst dat uh, de, de FNV samen met de PvdA, die hadden dan een zaak aangespannen. Dat ging dan met een ZZP'er die in dienst was van een van de koeriersbedrijven. En die, uh, ja, ja. die kon geen pensioen opbouwen en dat soort dingen. En dat uh, nou, vond ze allemaal niet eerlijk. Die zijn een rechtszaak aangespannen. En dat is ze verloren trouwens, eh, tegen ja. die, die leveron was dat, ja, terecht. de zorgdienst. Maar ja, mensen kunnen wel pensioen opbouwen, dus ze moeten het alleen zelf doen. Precies, ja, dat ah. ja, vond ik ook van totale onzin. Maar, eh. Ja, de mensen die daar werken zijn maximaal 30 of zo, dus eh, als je ja. nu een euro op de bank zet, eh, wat is die over 40 jaar waard? Ja, eh, is steeds beter, dan kun je beter <laughs> crypto kopen, weet je wel. <laughs> Maar ik denk dat dat soort zaken wel aangespannen of geholpen worden door vakbonden want vakbonden die ja. hebben een bloedhekel aan die zzp'ers want die willen graag iedereen in zo'n collectieve arbeidsovereenkomst waarvoor zij het het, um, ja. het, het onderhandelen doen en ja, ...zij bepalen en worden daarvoor betaald ook. Dus die zitten al die ZZP'ers altijd de nek om te draaien... ...en die proberen het allemaal illegaal te maken... ...en die helpen zo'n zo gast ook, denk ik, met zo'n rechtszaak. Ik denk niet dat zo'n zo gast die met fiets rijdt bij de delivery... ...dat hij zelf denkt van nou, laat ik eens een, een rechtszaak gaan aanspannen... ...om mijn pensioen beter te overzien. Nee, dat ja. is gewoon... Uh, We hebben gewoon een useful, uh, useful idiot gevonden. Ja. Ja, maar ik, ik, dat is ook toch een ideetje, een libertarische vakbond mensen die wel zin hebben in, om te werken. Ja. <laughs> ja. En, en die je die, die, die dan gaan helpen met je carrière. Van nou ja, als je dit en dat gaat doen, dan uh, score je beter op je baan. En dan is je baas blijer met jou. En uh, iedereen blij, iedereen happy. Nou, dan wil iedereen wel uh, lid worden van de Libertarische vakbond. Van hé, hey, dan, uh, dan, dan kom ik over een succesvol iemand, weet je wel? Dat is, Omdat, de ja, zou kunnen, ik weet niet. Tot. Uh, en ja, wat krijg je nog uit een vakbond? En je ziet dat het hele begrip vakbond, denk ik, heel erg uh, ja, voor oude mensen is geworden. Ja, ja, ja. ze die geen zin hebben om te werken. En die niet willen verder verderen. Die, willen, die, ja, die ook vooral een kleine baan. De competitie, baan, van, uh, competitie uh, van jonge mensen willen tegengaan. Dus ze gaan zorgen ja. dat je een heleboel diploma's moet hebben om iets te mogen doen. Zodat ja, jongere mensen, dat is een grote bedraging. Net zoiets als... ...als oude bedrijven altijd de overheid erbij halen... ...om zich te beschermen tegen jonge bedrijven. Dus ze zijn niet bang voor een beetje regulering... ...want die kosten rekenen ze toch allemaal door aan de klant... ...en iedereen heeft die kosten. Waar ze vooral voor bang zijn is voor een nieuwkomer... ...die, uh, ja, die hun, hun outcompete... ...die gewoon veel scherper nieuwe producten leveren... ...tegen een scherper prijs... ...en daar kunnen ze niet veel tegen doen. Nou, en de vakbond heeft natuurlijk fantastisch... Uh, ...hun marketing de afgelopen tijd voor elkaar gehad... Met, uh, Mensen als Wim Kok en Agnes Jongerius en Tom Heertz, allemaal bij die mislukte P van de A. Dus ze hebben, ja, wat dat betreft, hebben ze hunzelf ook volkomen belachelijk gemaakt als een stelletje salonsocialist. Ja. ja, ze hebben een hele basis verlegd. Aan de linkerkant was het natuurlijk altijd traditioneel voor de arbeiders en de vakbonden. Maar, ja, je hebt natuurlijk steeds minder arbeiders, omdat, ja, de, de producten van de arbeid, die, dat, dat wordt geïmporteerd vanuit China. Dus, ja. um, ja, er zijn steeds meer kantoormedewerkers voor... En de echte arbeiders verdwenen. En de PvdA die heeft eigenlijk ook zijn achterban verruild... ...voor, ja, voor meer allochtonen of transgenders en, en homo's... ...en allerlei kleine belangengroepjes, milieu... ...die uh, dierenrechten en dat soort uh, lui... ...en eigenlijk de traditionele arbeider verwaarloost. ...en die zie je nou zeggen dat die van... nou dan ga ik wel naar de PVV toe of zo... ...want die uh, voelen zich niet meer goed behandeld bij de PvdA... Ja. En dat is niet alleen PvdA zo. Dat zie je eigenlijk in Amerika is dat ook. Daar hebben je ook de democraten. hebben ze ook zo hun arbeiders verwaarloosd. En die zijn zich ook steeds meer gaan inzetten... voor allerlei exotische belangengroepjes. Nou ja, goed ja Peter. Je hebt het al over, uh, over de VS. En dan uh, ja, hebben we meteen een brugje al gemaakt... Uh, naar de Verenigde Staten. Um, dit gaat over landbouwsubsidies. The administration announces 12 billion, dat gaat 12 miljard... in hulp aan boeren... Die uh, slachtoffers zijn van uh, de trade war van Trump. <laughs> ja, dus wat je eigenlijk ziet, is dat Trump die zegt: Ik ga op Chinese goederen 200 miljard uh, tarieven heffen. En als je, deze uh, Peter Schiff, die heeft een lijstje gemaakt van wat voor goederen dat zijn, en dat zijn allemaal hoogtechnologen technologische dingen. Dat zijn allemaal elektronica en de medische apparatuur... en oliedril uh, platform en pompen en uh, vliegtuigonderdelen... en één grote zee van industriele zaken. En die, daarvan zegt Trump... hup, allemaal tarieven erop... want uh, dat moet, dat, hij hoopt dan dat dat werk weer naar Amerika terugkomt. En wat, doet, wat doen de Chinezen? Die zeggen, nou, wat, wat kopen we uit Amerika? Dan gaan we daar tarieven op heffen... En wat zij uit Amerika kopen, ja, voor een gedeelte is het ook wel technologisch, bijvoorbeeld vliegtuigen. Maar al dat hele lijstje, als je het afgaat, zijn het sojabonen en uh, koper en goud en graan en uh, granen, mais en vlees, uh, allemaal. Landbouwproducten. En Pieter Schiff zei daarover, ja, het, het lijkt wel of de VS een kolonie is geworden. En een kolonie, dat was traditioneel altijd waar je, waar tabak verbouwd werd, of katoen of zo. Of, uh, het was een, zo'n windgewest, dat was laagwaardig. Commodities werden daar, bulkgoederen werden daar geproduceerd. En het hoge technologische spul, dat werd dan door, door de, door de empire gedaan, door, door de uh, kolonisatie. Dat was maar als het Britse empire werkte, die hadden een industrie in Great Britain, maar ja, gewoon uh, tabak verbouwen en zo. Of uh, suikerbieten dat dat deze dan ergens uh, Zuid-Amerika, noem maar op. En hij, hij zegt, nou ja, dat, als je kijkt wat, wat de Chinese boycott, dat zijn allemaal landbouwproducten. En wat, wat je nou ziet is, daar gaat Trump, gaat die landbouwsector, want dat zijn, het zit natuurlijk heel veel over zijn achterban. Die zeggen, van, hey, we krijgen we nou, uh, wij, krijgen, wij uh, worden nou uh, geraakt door de Chinese tegen blowback van die andere uh, oorlog. Ja, Daarna geef ik jullie toch 12 miljard. Maar wat hij nou eigenlijk doet is, hij heft eerst uh, 12 miljard aan de aan de ingang van op, hoog, uh, op uh, hoogtechnologische producten die vanuit China komen. En die geeft hij dan aan boeren terug. Dus eigenlijk zit hij de landbouwsector te, te vergroten hiermee. En dat is natuurlijk heel raar dat het een ontwikkeld land is. Die, ja, die zijn landbouwsector loopt te subsidiëren eh, aan de, ten koste van hoge industriële spullen. En het is natuurlijk noodloos. Ja, het is, je kan zeggen het is een beetje geld heen en weer pompen van zijn vijanden naar zijn vrienden. Dus dat, uh, dat geldt daar nog wel een beetje. Dus je zegt dat, dat zijn vrienden voornamelijk zitten in, in uh, wat ze dan flyover country noemen. In het, in het midden. En zijn vijanden voornamelijk aan de, aan de kusten de grote steden in New York... ...en Californië en zo... ja ...dan, dan pakt, pakt hij... Uh, ...ja... Kun je, ...kun je zeggen dat er eigenlijk... ...een waardeoverdracht is van zijn vijanden naar zijn vrienden... Ah. Nou ja, wat, ook, wat ook nog wel leuk is trouwens om te zeggen... dat de Juncker, de dronker, is op weg naar Trump... om daar te onderhandelen, om te proberen die handelsoorlog te voorkomen. Dus de eerste regel van oorlog is altijd dat iedereen het probeert te voorkomen... maar dat het toch gebeurt, of iedereen zegt het te willen voorkomen. En, en toen, toen hij in het vliegtuig stond, toen zei Trump... Ja, wat we ook kunnen doen is gewoon alle tarieven we Gewoon helemaal tariefvrij met Europa doen. En hij weet natuurlijk dat Juncker dat, dat ook niet wil. Want ja, het hele doel van politiek bedrijven is... Uh, je, ...de handel van je slaven in gijzeling nemen. Dat zie je bij de Brexit ook duidelijk. Van, ja, als je eruit wilt, mag je niet met onze onderdanen handelen... ...tenzij je eerst uh, een scheidingsvergoeding betaalt van uh, zoveel miljarden. Uh. En dat is eigenlijk wat al die heersers doen. Die gaan met een groot pistool voor hun onderdanen staan... ...en zeggen, nou, je mag pas handelen als wij, uh, als, als wij zoveel krijgen ervan. Dus het is op zich wel een leuke zet dat uh, Trump dan zegt... Het ja, is natuurlijk bluff poker, want hij weet dat Juncker er nooit mee akkoord gaat. Maar dan heeft hij het wel neergelegd. Hij kan nou zeggen, ja, ik ben een vrijhandelsman, kijk maar, dat heb ik voorgesteld. Maar ja, als jullie het als jullie niet aan willen houden, ja, dan, uh, nee, dan gaat het hard tegen hard ook. Aan ah, de dag eerder zei hij nog van, uh, tariffs are the greatest. Had hij ook ja. zo terug <laughs> <Ja. Ja. laughs> een, een andere <laughs> mening precies. <laughs> Ja, oh, als het fairer wordt, is either a country which has treated the United States unfairly, or trade negotiates a fair deal, or it gets hit with tariffs. It's simply simply that. And everybody is talking. Remember, we are the piggy bank that's being robbed. All will be great. Ja, daar zegt. Ja, je kan natuurlijk zeggen dat dat dat hij doet. Hij zegt: Nou, uh, ja, tarieven zijn een mooi middel om om terug te slaan tegen mensen die ons tarieven opleggen. <laughs> en als we dat doen daar, dan komen ze voor zoveel aan naar de onderhandelingstafel. Maar het hele rare idee is dat, dat hij zegt, wij zijn de piggybank. Dus wij worden beroofd door deze ongelijkheid in, in uh, handelstarieven. En ja, of eigenlijk is echt zeg, de, de onbalans in de handels, uh, handelsonbalans. Maar daarvoor kan je eigenlijk zeggen, nee, dat is niet zo. Want kijk, de Chinezen sturen een heleboel goederen naar Amerika toe. En dat zijn allemaal goederen waarvoor ze hard hebben, arbeid hebben ingezet, kapitaal hebben ingezet, allerlei energie hebben, voor, voor hebben gebruikt om die goederen te maken. En het enige wat ze terugkrijgen is een, is een schuldpapiertje, is een belofte ervoor. En dan zegt Trump van ja, wij worden ontzettend uitgebuit hier. Oh. Maar, maar het is natuurlijk andersom. Degene die dat schuldpapiertje accepteren en daar keiharde mooie goederen voor teruggeleveren, eigenlijk worden die, die worden uitgebuit. Want die moeten nog maar zien of ze ooit, wat terugkrijgen wat ook maar enigszins van gelijke waarde is... als wat ze erin gestopt hebben voor dat schuldpapiertje. Dus in ja, feite heeft de Verenigde Staten al... wat ik zelf best een goede deal gekregen... voordat Trump droogd was. Ja, als je het heel extreem doortrekt... en je zegt van nou, stel dat er containers... met gratis spullen op je, op je kust aanspoelen. Ja, eigenlijk alles wat je wil hebben... maar je wil een mooie bluetooth headset hebben... boem, dan komt zo'n container... een vol met de bluetooth headset die jij wil hebben. Dan kan je niet zeggen van ja, dat is een ontzettend nadeel voor ons... Ja, en dan krijg je dat helemaal gratis. Nee, het is natuurlijk een ontzettend voordeel. Want daar kan jij je tijd gebruiken voor allerlei andere dingen. je krijgt helemaal goederen gratis krijgt. Ook niet helemaal waar. Ik bedoel, stel dat jij is in een gebied waar je een bakker, een slager en noem maar op hebt. En daar komt in één keer gratis vlees, gratis brood, gratis groente uit de lucht vallen. Dat is gewoon een killer voor de lokale economie. Ja, voor die bakker, slager en uh, groenteboer is het natuurlijk vervelend, ja, want daar, je, je daar je gaat je een is, is dan, uh... Maar voor hun klanten is het natuurlijk heel fijn, want die hoeven nou niet meer te betalen, want ze krijgen alles gratis. En uiteindelijk, het is, zo, het is altijd zo, met, als je iets automatiseert ook, dan uh, ja, als je de hele bakker automatiseert, dan is de bakker ook niet meer nodig. Maar dan kan je dan, ja, wat, wat kapitalisme altijd tegenin brengt, is creative destruction. Dus daar wordt van ja, dan gaan... Continu gaan dan worden de dingen geautomatiseerd of nou ja, misschien komen ze gratis uh, aan, aan spoeden ze aan in containers op de kust. Maar uh, dat betekent gewoon dat je tijd vrij kan maken voor andere dingen. Dus je, ja, die bakker moet dan even zeggen van nou, ik ga iets anders doen dan brood bakken. Maar iedereen, uh, men is er wel beter door af omdat het brood gewoon dan een stuk makkelijker beschikbaar wordt. En daar hoef je dan in ieder geval niet meer voor te werken. Nou, wat nou als we allemaal uh, voedsel sturen naar een uh, ontwikkelingsland waar bijna iedereen boer is? Ja, dat is, het is natuurlijk heel ontwrichtend, maar dat is, dat is, ja, als je op de langere termijn kijkt en je zegt, nou ja, wat is er dan mis met uitkeringen? Mensen krijgen een heleboel gratis geld uh, in hun mix geschoven. En ja, als je dat drie generaties lang doet, de, ja, de, die mensen hebben er alleen maar voordeel van. Ja. Maar je zegt, nee, eigenlijk hebben ze er geen voordeel van, want ze, ze verleren helemaal hun skills en ze worden dik en vatsig en, uh, en uh, ver, ze verleren dat te werken. Het probleem is met de VS, nu. Ja, ze <laughs> wordt dus als ze gaan werken, bijna, bijna. Ja. Ja, in, Hou je die zin, netto. in die zin kan je zeggen dat er is, uh, voor in dat soort zaken is er een, een stimulans tot, tot luiheid. En om, omdat je bij zo'n uitkering, als je alles gratis krijgt, dan hoef je niet meer in te zetten. Maar in een echte economie zou het natuurlijk zo zijn dat als er een bepaald product opeens een heel stuk goedkoper wordt door innovatie of door import vanuit ergens anders, dan ga je gewoon wat anders maken. Dan, uh, ja, dan uh, richt je je op wat anders. Bij een uitkering hoef je hoef je dat niet te doen, want dan kan je gewoon zeggen, nou, je gewoon een hele dag in de hangmat liggen. Het probleem met de VS is dat uh, eigenlijk, ja, dan wil je iets hoogtechnologisch maken, ja. Om de kosten laag te houden, ja, dan verscheep je naar China en dan komt het weer gratis terug op de kust spoelen. Maar ja, dat is het probleem met de VS dus. Nou, ja, daarvoor kan je ook zeggen, want op zich is het... Dit... ...is het geen probleem, want uh, ja, zij krijgen gewoon... Ah, de, de, ...hele lage kosten, allerlei spullen. Maar ja. ze verleren natuurlijk wel het maken van uh, zaken. Ja. En het is, het is wel zo dat een hele hoop technologische spullen... ...wat er nog gedaan wordt in de VS... ...ook voornamelijk in de VS gedaan wordt door Aziaten. Want als je kijkt in Silicon Valley... ...waar natuurlijk heel veel technologie ontwikkeld wordt... ...dat is helemaal vergeven van de Aziaten. Dus uh, ja, ik denk dat er, dat er lange termijn nadelige effecten zijn van bijvoorbeeld inderdaad ontwikkelingshulp of van uitkeringen... als er geen stimulans is, gewoon een economische stimulans... om, om je, je zweet ergens anders voor in te gaan zetten... en dan maar iets anders te gaan zitten doen. Ja, ik denk er... ik Het probleem met de VS is dat ze dan hun aandacht... niet op echt productieve dingen gaan richten... maar dan gaan ze naar feministische danstherapie en uh, <laughs> dat verschilt. Ja. ja, oorlog voeren ook uh, voornamelijk, ook, denk ja. ik. Ja, ja en dat, dat krijg je denk ik wel... De, de, de hele rare ding aan de VS is natuurlijk dat, dat uh, uh, er zit dwang achter de geldcreatie waarmee dit betaald wordt en gefinancierd wordt, de hele schuldcreatie. Je zou nooit zo'n handelsonbalans zo lang scheef kunnen houden uh, zonder fiatgeld. Als, jij, als jij vroeger had je vroeger had je commodities, als er dan één partij... Uh, ...alleen maar importeerden en niet exporteerden... ...dan werden gewoon de schatkisten werd leeggezogen eigenlijk. En op een gegeven moment was het goud op... ...en dan was het duidelijk van... ...nou, die, uh, die krijgt niets meer. Uh, zoek het maar uit. Maar nu kan je met fiat geld... ...kan je dat enorm lang uitrekken, dat proces. Uiteindelijk zal het hetzelfde gebeuren. Ja. Maar het, het is veel moeilijker te zien... Wanneer de, ...wanneer de zaak failliet is. Omdat, ja, is het nou bij... 100% schuld van bruto nationaal product, of 200%, of ik geloof dat Japan al 300% zit. En wat reken je mee en wat reken je niet mee? En je kan allerlei academici daar een heel verhaal op laten hangen. Terwijl met goud was het gewoon zo van: uh, oké, okay, uh, betalen in goud. Als je geen goud meer hebt, dan ben je dus uh, blut. En dan krijg je geen, geen spullen meer totdat je weer wel goud hebt. En dan moet je ook wat exporteren om weer goud te krijgen. Dat, dat, dat trekt heel sterk die handelsbalans recht. Met fiat kan dat heel lang heel erg scheef blijven lopen. Ja, maar we gaan nog even verder, we hebben nog, uh, nog een aantal berichten liggen en uh, ik zie hier een boot met vluchtelingen en daar hoort een titel bij, dat gaan we even checken. De EU, to pay countries uh, 6.000 euro for every immigrant they accept. In de EU die gaat dus iedere, uh, ieder land 6.000 euro betalen voor elke immigrant die ze accepteren. Oké. Okay. Nou, een soort uh, human trafficking zou je dat kunnen noemen. Ja, inderdaad. Als je een woord wil gebruiken wat ze zelf gedemoniseerd hebben. Maar het aparte hier vind ik aan is dat, dat de EU, EU heeft natuurlijk geen geld. Dus ze betalen 6000 per migrant aan, aan een overheid. Om, om die, en die overheid die gaat dan eens even kijken van nou we hebben nog ergens een oud kantoorgebouw waar we ze op kunnen stapelen. Uh, en, uh, maar het is eigenlijk hun eigen geld natuurlijk. Want eigenlijk word je omgekocht met je eigen geld. Want ja. uh, de, de nationale overheden moeten eerst allemaal belasting afstaan en boetes en gedoe aan, aan uh, Brussel. En dan zegt Brussel, nou als je nou zoveel emigranten uh, accepteert, dan krijg je zoveel van je eigen geld terug. En, uh, ja dat is natuurlijk net zoiets met die belasting teruggave, het is je eigen geld. Hoor. Mensen doen dat alsof het een soort cadeautje is of het, ja, het, het voelt aan als nou ik krijg wat. Maar het is gewoon, uh, ja je krijgt een gedeelte van je eigen geld terug. En dat is het hele principe achter de overheid eigenlijk, je koopt mensen om met hun eigen geld. Ja. Ja, goed, ja, die mensen zijn ook, uh, die, die politie zijn natuurlijk gewoon, ja, die kunnen niet rekenen natuurlijk. Dus die denken, hé, hey, die zien alleen maar dat bedrag, denk ik mooi. Zoveel mogelijk binnenhalen, maar ja, die worden natuurlijk weggestopt in allerlei kampen en er wordt verder niet naar gekeken. Terwijl... Ja, dat doet een beetje denken aan die papegaaien die we uh, het laatst over hadden. die uh, onderscheid wordt bij Schiphol. <laughs> ja, die leveren toch geld op, dus uh, hups, uh, die. Uh... Koop ze maar. Terwijl, laten we zeggen, een businessman die zou dit zien, die denken, Nou ja, dan moeten we even kijken hoe die, uh, die migranten zo kunnen. Uh, dat ze nog geld gaan opleveren, weet je wel? Dat ze, dat ze aan de bak gaan. Dat ze gewoon uh, ergens gaan werken en belasting gaan betalen, weet je wel? Ja. En, maar zo denken die politici niet. Die, die, die, dus ik zie gewoon enorme asielcentra uh, op nee, Ik denk ook dat die politici ook denken: van ja, dat, dat geld dat je toch. dat ben je toch kwijt aan de EU. Uh, dus als je het terug kan krijgen, nou, dan is het wel zo handig. Uh, als je dan een berg van. De, ja, je hebt hier de, in onze gemeente ook dus zo'n groot kantoorcomplex. Dat wordt nu uh, ja, omgebouwd. En dan uh, komen daar statushouders te zitten. Dus dat is ook uh, ja, opstrijken 6000 euro. Dat is eigenlijk niet zoveel geld is natuurlijk. Maar ze doen dit waarschijnlijk ook om de, de Oost-Europese landen een beetje te paaien. Maar iets zullen hier niet intrappen. Ik bedoel, die, die politie daar voelen de onvrede bij de, de gewone bevolking wat beter. En. Die hebben zoiets van: nee, 6000 vinden we te weinig, veel meer. Oh ja, die zijn zelfs, die zijn zelfs bereid om een boete te betalen. om geen ja. vluchtelingen binnen te laten. Ja, zoiets. Dat doen ze. Ja. Ze hebben een negatieve waarde, de vluchtelingen voor de Oost-Europeanen. Ja. Ja. Ja. ja, en het is ook. nee, dat zijn dan voornamelijk Noord-Afrikaanse immigranten. en daar kan je je toch wel heel erg van afvragen. wat, wat moeten die hier nou gaan doen? nu? Ik, het, het is wel. ze het het zijn allemaal heel laag geschoold ook niet oneindig veel werk voor. Ja, ja, valt deel komt in de bijstand terecht. Dus die zullen wel de 10.000 per jaar kosten, maar dat maakt niet uit. Ja. Ik komt denk er dat er een... Komt uit een ander petje, potje waarschijnlijk. Maar ja. je vraagt je af met wat voor verhaal die mensen vertrekken. Krijgen die nou te horen over een toekomst waarvoor ze denken... nou, ik stap in een boot en ik ga ervoor. Of weten ze niet dat ze in een gevaarlijke boot moeten? Denken ze dat ze sowieso veilig zijn? Ja, ja het, dat er een het gaat zijn. al zo lang door dat, dat uh, ja... Dat ze echt wel weten, denk ik, tegenwoordig wat hun kansen zijn. En ja, je moet natuurlijk weten wat laat ze achter zich, wat denken ze aan te treffen en wat denken ze dat het risico is. Ik heb toch wel het idee dat over het algemeen al die dingen wel. Uh, die, die, er wordt natuurlijk heen en weer gecommuniceerd dat het lieve lust is. Dus ik denk dat al die risico's nagenoeg wel bekend zijn. Maar het schijnt natuurlijk ook dat heel veel van die NGO's, zoals die Soros, die zitten daar ook een heleboel geld in te stoppen om te, mee te helpen met plannen en ons escape. En die, die zitten daar ook een bepaald verhaal op te hangen van, nou, kijk, dit is een succesverhaal. Dit is uh, Pietje Puk uit jouw uh, dorpje. En die is uh, in Italië terechtgekomen. En kijk, en nou is hij rijdt in een uh, Mercedes van twintig jaar oud. Zo. Zoiets zullen ze wel. Uh, er ja, ze zullen wel een verhaal... Ik ben gewoon wel benieuwd naar wat, wat die mensen doen... ...besluiten om in een bootje te stappen... ...maar je toch wel een vrij grote kans hebt dat ze, dat ze ook verdrinken. Ja. Ja, wat ook kan zijn... ...stel, stel anarchisten die hebben zo'n grote hekel aan de overheid... ...dat ze denken van nou... ...wat is een goede manier om de overheid te killen? Nou ja, de verzorgingsstaat is toch een beetje de backbone van de overheid. Dus als we die overbelasten door heel veel mensen uit te nodigen... ...en uit te leggen hoe je een uitkering kan aanvragen en al die shit... ...en subsidies... Nou druk op een volletje in het Arabisch en allerlei andere talen. En die verspreiden we in die landen. Van, nou ja, zo kom, kom je in Nederland of Scandinavië of in Duitsland kom je aan de bak. Met een uitkering. Ja, ik denk dat het... Ja, het is een ideale dat... manier om, om de verzorgingsstaat kapot te maken, toch? Ja, maar er is natuurlijk wel vaak gebeurd dat de verzorgingsstaat stuk gaat. De, de, de verzorgingspaar, de originele verzorgingsstaat van Bismarck. En niet helemaal origineel, want de Romeinse Rijken Romeinse had dat ook al, maar... Zeg maar het begin van de moderne verzorgingsstaat was van uh, Otto Bismarck in 1800, zoveel in de uh, 80 of zo in Duitsland. Die ging uiteindelijk ook helemaal fiat En uh, ja, daar komen niet al te veel vrije dingen uit voort. Omdat ja, één ding is dat mensen zien dat het mislukt is. Maar het andere is dat ze de goede analyse ervan hebben. En dat ze kunnen zien: van oh, dit, dit is gekomen omdat het door dwang gebaseerd is en het dus niet alle goede beoordelingen van mensen meeneemt, maar, maar eigenlijk een paar mensen het uh, gezond verstand laten overrulen van de, van de meerderheid. Ja. en Dus je ziet dat het niet altijd tot een goede uitkomst leidt als het in elkaar klapt. Oké, okay. maar to, het kan best wel zijn dat er misschien een is, stel anarchisten sowieso hadden van nou laten we die foldertjes... Uh... ...die richting op gaan en dan uh, we ja, maar wat, wat we tot nu toe getraceerd hebben is dat de George Soros daar voornamelijk mee bezig is. Ik ja, okay, weet ja. niet wat zijn bedoelingen mee zijn. Maar die papiertjes worden wel verspreid van uh, zoveel krijg je in Zweden... ...zoveel in Nederland, zoveel in Duitsland. Ja, daarom. Nou, dat dat we willen je, je niet helemaal af te wat is de oorsprong. Hmm. <laughs> ja, het is inderdaad heel interessant om dat te weten. Wie daar wie achter zit en wie, de, wie daar zeg maar een beetje fake news in in leven zitten te helpen om, om dit soort bewegingen op gang te krijgen. Je ja, kan ook kijken wie verdient er uiteindelijk aan al die, uh, die asielzoekers die hier naartoe komen. Nou, ik denk dat er zeker ook wel grote bedrijven achter zitten, die grote industrie. Omdat wat je, weet je krijgt, dat de Europese bevolking wordt steeds ouder. Het is net, net een beetje als Japan. Dus de bevolking wordt steeds ouder en eigenlijk wil je dan al klaargestoomde slaven hebben... die je gelijk aan het werk kan zetten. Die je niet eens meer een opleiding hoeft te bekostigen. En voor een werk kan me voorstellen... Dat, dat heel veel van dit soort lo loondruk geven op ja, fabrikslijnen in Duitsland of zo. En daarmee ook de inflatie een beetje binnen de perken houden... ondanks gelddrukkerij. Het zou kunnen dat er zoiets achter zit. Ja. En ik denk dat de overheid altijd wel gebaat is... bij hele, hele grote angst onder de bevolking. Dus als jij een hele hoop ja, vreemde vogels hebt... Die, die niet goed geworteld zijn in de samenleving... dan, dan denk ik dat dat heel veel... Ja, dat kan heel veel ellende geven. En ja, war is de helft of the state. Dus ik denk dat de overheid daar altijd zijn macht mee kan laten groeien. Zoals in Parijs ook, enorme rellen en van alles in de fik gestoken. Ja, dan gaan mensen vanzelf daar stemmen voor een sterkere overheid. Dat is natuurlijk precies wat ze willen. Goed, ja, dan gaan we nog even naar het volgende bericht toe. Uh, regels voor industriekip nekken oerhollandse Gaamse hoen. Gaamse hoen denk ik, ja. Hoen ken ik wel, maar Gaamse... Dat is een speciale versie van de hoen, okay. de hoen die uit, uh, uit Gamio komt, denk ik. Okay. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel van die kleine voedselproducenten, die maken een speciaal kaasje of die hebben een, die hebben een soort uh, kip en, uh, die loopt een beetje rond te scharrelen en zo. Maar de regelgeving die wordt nou zo strikt, dat een heleboel van die kleine lui, die krijgen um, ja, de overheid op de stoep. Uh -huh. Dus uh, hier is een voorbeeld. Neem naar nou, varkenshouder Ben Bruur, zegt chef kok Joris Bijendijk. Bruur laat zijn varkens in het bos varkelen. Goeie zaak, denk je dan. Maar volgens de regelgeving zijn varkens staldieren. Die zijn dus geboren als staldieren volgens de oh. regelgeving. Zo hebben zo van miljoenen jaren al staldieren geleefd varkens. Dus als je geen stal hebt voor je varkens, ben je in overtreding. Dus krijgen buurs aan de lopende hand boetes. Dus dan krijg je weer dat hele boeteverhaal Want wat je gewoon uiteindelijk... Gewoon gegarandeerd nek, dat kan je niet, uh, dat kunnen ze zo hard door escaleren dat je, je geen schijn van kans maakt. En zo worden, zeg maar, dat is maar één voorbeeld van hoe de kleine voedselproducent in Nederland leverzuur zuur wordt gemaakt door een woud van regels en richtlijnen. Dus ja, ook kleine kaasmakers die speciale kaasjes maken, die gaan, die gaan en dat is in Amerika was dat al veel langer, dat je bijvoorbeeld biologische boeren had of... Uh, mensen die organische boerderijen hadden... zeiden zei gewoon, ja, uh, uw geiten zijn niet ingerend... met onze verplichte 25 vaccins... Die, waardoor wij, uh, waarvoor wij gesponsord zijn door de uh, farmaceutische industrie. En uh, dan zijn het levensgevaarlijke geiten. Dus uh, uw geiten worden allemaal afgemaakt. En dan kwamen ze gewoon met uh, slotteams... en de komen ze binnen om al die geiten af te maken. En dat, is, uh, ja, dat zie je in Nederland ook een beetje komen. Uh, je mag een paar hobbykippen hebben... Maar ga je een stap verder, dan, uh, dan uh, zeg maar, ben je een kleine kippenslachter. Dan word je op dezelfde manier behandeld als een bedrijf... dat tienduizenden kippen per dag slacht. En die hebben een enorme berg regelgeving. En, en hier zie je eigenlijk waar we het net over hadden. Dat de regelgeving bena benadeelt de kleine nieuwkomer... ten opzichte van uh, grote, ja, de, de grote gevestigde orde. Dus je krijgt geen innovatie meer en je krijgt geen vernieuwing omdat die, die nieuwe bedrijfjes worden gelijk genekt door een enorme berg regelgeving waar ze gelijk al niet aan kunnen voldoen. Ja. Terwijl die hele grote bedrijven, die nemen daar gewoon een paar mensen voor in dienst en, dan, uh, en een paar lobbyisten. En dan lukt het wel. En die zijn eigenlijk vaak gewoon blij met dit soort dingen. Want die, uh, is het is juist nog gevaarlijker. Hè? Want ik bedoel, dan krijg je allemaal massaproductie van uh, allerlei uh, ja, geitenkippen kippen, varkens en noem maar op. En dan komt er een virus waar ze nog niet op uh, voorbereid zijn. En dan bam, in één keer zijn al die beesten dood. Ja, uh, lijkt inderdaad. De, de, de concentraties zorgen natuurlijk voor een enorme kwetsbaarheid ook hierbij. Ja, je ja. hoeven maar in één zo'n stal waar duizenden van die beesten zitten... ...eentje ziek te zijn en paar de hele stal is ziek. Ja, dat is de, dat is de hoofdprijs voor een virus eigenlijk. Hè? Als je ja. daar weet binnen te dringen, dan heb je het helemaal gemaakt als virus. Ja, precies. Maar je moet je ook aan die regels houden. Als je al 150 kippen hebt... Dus als je, als je er 150 hebt, kun je meteen uh, 10.000 bijnemen. Als je, je toch bezig bent. Ja. ja, dat maakt niet meer uit. Nee. Hij dat zo'n boek te lezen van Rothbard, The Progressive Era. En dat behandelt eigenlijk ook hoe, die, hoe al die uh, regulering er gekomen is. Dat je eigenlijk was de ontwikkeling, uh, ja, in 1900 kreeg je kreeg je dat bijvoorbeeld die sporgmaatsprijen gingen proberen uh, kartels op te richten, prijskartels, om de prijs, prijsafspraken te maken. En dat mislukte altijd, omdat er altijd nieuwkomers waren die, die gingen kortingen geven en die gingen uh, onder, de, onder de kartelprijs zitten. En er waren ook binnen het kartel meestal mensen die de, die de zaak bedonderden. Dus dat lukte niet en op een gegeven moment gaan ze dan de overheid erbij halen om een om, uh, kartel af te dwingen. En dan lukt het opeens wel en dan kan je de kosten ervoor afwentelen op de, op de belastingbetaler. En die, uh, die treedt dan gewoon met geweld op tegen mensen die, uh, die dat kartel overtreden. En de, de truc was eigenlijk dat de overheid die moest dan het, uh, het, het oprichten van een kartel verkopen als het, als het bestrijden van een kartel. Nou ja, dat, dat zijn, daar zijn ze altijd heel goed in dat soort dingen. Maar je ziet hier eigenlijk ook dat de overheid houdt eigenlijk een kartel in stand van die paar hele grote boeren. Ja, en, en tegen kleine nieuwkomers die vaak ja, die, die hele speciale producten hebben. En er zijn natuurlijk mensen die heel graag veel meer geld betalen voor een, een, een varken dat in, de, in het bos heeft rondgelopen. En niet hij dat op het stal heeft gestaan. Dus die, die, zo'n kleinere boer kan zich best redden omdat er hogere marges op zijn product zitten. En daarom moet het ook gekild worden door de overheid. Tenminste, dat, dat gebeurt hier dus. Ja, er is ook hier iemand die zijn eigen facentcentrum wil oprichten. We ja, willen eerst even kijken wat de regels ervoor zijn. Ja, dan doet het een paar maanden voordat hij begrijpt uh, wat de regels zijn. En als hij het weet, dan moet hij minimaal 20.000 euro betalen om de voorschriften te voldoen. Ja, het moet gekoeld en hygiënisch zijn. Dus voor de kleine ondernemers is dit echt uh, funest. Ja, ja. Maar we hebben nog meer berichten hier liggen. Ik, uh, ja, ik heb hier een bericht, er uh, staat in dat Trump boos is. En noodtoeween op de Europese Unie vanwege de Google-boetes. Ja, ja. Cent op wraak. Ja. Nou, je drinker, oh, de, ja. drunker, de drunker, die komt toch langs. Dus, uh... <lacht> Kunnen ze of... lekker gezellig samen overleggen. Voor ja. straf ga ik al uh, tarieven afschaffen. Wat, wat gaat hij doen? Mm -hmm. <lacht> uh, wat hij wat gaat doen, dat weet ik niet. Maar is in ieder geval boos wat uh, Google een boete heeft gekregen, namelijk uh, 4,3 miljard euro. Uh -huh. Vanwege een vergrijp, dat noemen ze machtsmisbruik. <laughs> ja, jongen. Het is namelijk zo, als je een, een Android-telefoon koopt, staan er al, altijd al een paar apps op van Google. Mm -hmm. Ja, makkelijk hoef je niet ja. uh, zelf te downloaden, ja. Ik moet wel zeggen, er heel veel van die apps die, die wil ik er liever af hebben en dat kan niet, maar weer niet. Maar goed, je bent nooit gedwongen om zo'n telefoon te kopen, zeg ik dan, en Ja. daarvoor kies je zo ook jezelf en uh, ja, het prima een andere kopen of gewoon geen... Uh, Smaak van kopen als je dat niet wil. Zou dat ja. dan machtsmisbruik te noemen wanneer je zegt, ja, dit is wat wij verkopen en niets anders? Het patentrecht uh, ja. dat is wel een uh, machtsmisbruik. hè. Ja. Want okay. er zijn natuurlijk maar twee uh, besturingssystemen, iOS en Android, en dat is enorm geconsolideerd. Als daar een, een nieuwkomer bij komt, dan zeggen ze al snel, ja, dit is exclusief voor mij, dat mag je niet doen. En dit is exclusief voor mij. En dat, dat, dat gaat in Amerika wel heel ver. Hè? Ik heb begrepen dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat in principe alles... Uh, ...zoals de icoontjes op een telefoon, hè, de apps, uh, uh, nou ja, de e sms... Uh, in, ...in principe alles zit, zit, zit, kun je bijna een patent opvragen in de VS... En ja, dat gaat natuurlijk wel ver. Uh, in, in, in principe is de beste mededeling is het inperken van het uh, Amerikaanse patentrecht. Nou, gewoon een hele patentrecht. Helemaal <laughs> afschaffen. Ja, maar Amerika gaat erin nog een stikkeltje verder dan, uh, dan vrijwel alle andere ja, landen. Ja, ja klopt. Ja, het is zelfs zo dat er gewoon een hele iPhone, ja, dan koop je eigenlijk gewoon een Samsung alleen met een Apple logo erop. Want al die, die patenten waar die Apple gebruik van maakt, zijn bijna allemaal van Samsung. Nee, ja, Apple zal we ook wel patenten hebben, denk ik. Ja, maar de meeste. Weet je dat Google, meeste, Google kost bijvoorbeeld Motorola ooit vanwege de patenten? Ja, ja. Maar de meeste onderdelen van, uh, van, van apple telefoons zitten een Samsung-patent op. Vandaar dat de Apple-telefoon zo duur is. Ja, ik weet dat, uh, dat wij wij maken ook chips voor ook voor uh, Apple telefoons en voor Samsung. Maar de, de, daar, uh, ja, daar zitten gewoon onze eigen patenten op, uh, denk ik. Maar uh, ik denk dat, dat het wel grappig is hier uh, ook waar dit naartoe gaat. Want hij, uh, ja, terug zit te klagen dat er 5 miljard boete is. Maar dat berichtje daarna staat uh, uh, Volkswagen krijgt een miljarden boete in VS vanwege dieselschandaal. Dus uh, dus Volkswagen moet 1,5 miljard dollar betalen, 1,4 miljard euro, aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen de autobouwer had aangespannen. Er wordt 11 miljard dollar, 10,3 miljard euro opzij gezet om auto's terug te kopen van gedupeerde consumenten, die gewoon een prima rijdende auto hebben. Uh, en de die in januari werd gesloten tussen de automaker en de Amerikaanse justitie volkswagen betaalt 4,3 miljard dollar aan de Amerikaanse autoriteiten om verdere vervolging vanwege het dieselschandaal te gaan. dus als ik even bij elkaar optel, tel 4,3 miljard plus 1,4 miljard, dat is ook 5,7 miljard aan een boete voor volkswagen ja, dus ja dan, uh, en, en, en dit zie je over en weer natuurlijk. Die banken zijn, die zijn elkaar enorm aan het beboeten. Er wordt er met boetes miljarden boetes gesmeed alsof het niks is. Het is gewoon een extra... Uiteindelijk komt het gewoon uit onze zak dan. Ja, natuurlijk. Uit de zak van ja, de consument. En, en, en, en Volkswagen is inderdaad interessant. Het is een ouder bericht, maar... He, Trump zegt, uh, ik ga braak nemen op Europa. Maar Europa kan natuurlijk zeggen dat ze daar ook op braak uh, nemen. Want ja, uh, Amerika heeft er natuurlijk bewust voor gekozen om, uh, om, om Volkswagen een moeten te geven. En want reken maar niet, dat uh, he, er zijn ook van die Amerikaanse bakken die ook uh, uh, diesel slurpen van je welste. En ik denk ook dat, uh, dat een Amerikaanse aanbieder als General Motors, dat hij niet... Uh, ...aanzienlijk schoner is dan Volkswagen. Maar de Amerikaanse autoriteiten die hebben er al voor gekozen... ...om Volkswagen een boete te geven... ...en nog een aantal andere Europese autofabrikanten... ...wat toen destijds ook al protectionisme was. Ja, ja en banken natuurlijk ook. Ik geloof dat ook een, een Franse bank of een Zwitserse bank... ...enorme boete kregen omdat ze zaken deden met Iran... En dat was dan onder boycott. Maar ja, dan zeg je, ja, het, het, een het is geen Amerikaanse bank en het is een vestiging die niet in Amerika zat. Dus wat hebben die er überhaupt mee te maken? Wat uh, die met Iran aan zaken doen. Maar er is ook een miljardenboete. En ja, wat, uh, dat uh, Dijsselbloem ook wel eens gezegd had: van uh, ja, de afgelopen zijn met die miljardenboetes, Maar ik zie dit alleen maar escaleren. En ik vraag me af wanneer er wordt opgehouden. Uh, door de justitiesystemen met dit soort boetes recht geldig verklaren. Als we op Poetin nou komt en die zegt, ja, uh, nu we top bezig zijn. Uh, wij hebben geconstateerd dat uh, Facebook uh, massmisbruik pleegt in uh, Rusland. En uh, dat uh, is dan 10 miljard euro, maar 10 miljard dollar of zo gaan ze dan het Amerikaanse rechtssysteem gaat hij naar Mark Zuckerberg toe en dan, gaan ze, dan gaat uh, de, die, die uh, de rechters dan zeggen ja Mark uh, Poetin die heeft je veroordeeld en uh, moet hij wel uh, de, de wet nakomen dus uh, betalen die 10 nee dan zullen ze waarschijnlijk zeggen van uh, nee dat telt niet deze deze deze Russische claim ...op Facebook. En dan krijg je natuurlijk zijn de pop aan het dansen... ...want dan, dan zegt Rusland... ...ja, maar dan gelden al jullie claims... ...die jullie bij onze bedrijven doen ook niet meer. En dat kan je tussen de EU en, en Amerika... ...op ten duur ook wel krijgen, denk ik. Dat ze ja, dat die, uh, die onderlinge boetes niet meer gaan, na, uh, gaan bekrachtigen. Ja, misschien dat um, in dat geval dat je noemt... ...de Europese Unie gaat zeggen dat... ...Facebook sowieso nooit meer uh, zaken mag doen in Europa. Misschien dat ze dan uh, blokkades gaan opwerpen... Nou. Weet ik veel, zulke dingen gaan proberen. Ja, met de auto's zou je het misschien kunnen doen. Godsannen. Die zijn niet zo makkelijk te smokkelen of zo. Dus dat zou kunnen. Maar met Facebook zou het een stuk lastiger worden. Ja, ja je ziet nu dat het nog uh, teruggeslagen wordt naar uh, Harley Davidson en Levi's en Nike schoenen en zo. Allemaal ja, zeg maar klassieke Amerikaanse merken. Maar ja, de, die tarievenoorlog die escaleert. Maar dit soort dingen die escaleren altijd. Want als, als de EU nou echt 5 miljard krijgt van Google... dan denk ik dat ze, ze... denken, nou dat is makkelijk verdiend, 5 miljard. Nou, we gaan eens even kijken waar we nog meer machtsmisbruik zien. Ik denk dat de volgende machtsmisbruik minimaal 10 miljard uh, waard is. En ja, dat, ik zie dat alleen maar escaleren... zolang er betaald gaat worden. En ja, dan wordt het inderdaad de vraag... hoe gaat het aflopen... Als zo'n bedrijf zegt, nou ik betaal het niet. Gaat hun eigen rechter er dan, uh, waar het hoofdkantoor staat, uh, aan, Of wordt het dan inderdaad zeggen van, ja je mag niet meer zaken doen met Europese klanten. Nou ik denk dat, als je bijvoorbeeld Apple een boete oplegt van 20 miljard. En Apple zegt, nou dan verkopen wij het toch niet meer aan Europese klanten. Dan nou, neem ik aan dat ze die boetes heel goed uitrekenen. Ze kijken gewoon hoeveel verdient Apple aan in Europa. En als dat dan 17 miljard is en ze, ze leggen een boete op van 5 miljard... ...dan denken ze, nou, dan maakt Apple waarschijnlijk de berekening... ...dat het ondanks die 5 miljard dan nog de moeite waard is. Hm. Zoiets zullen ze, wel, zullen ze wel doen, maar ik denk dat er op een, op een moment komt... Uh, ...komt er een moment dat zo'n bedrijf zegt, nou, bekijk het dan maar mooi... Uh, ...ga maar aan je eigen burgers uitleggen dat ze geen Apple-telefoon meer kunnen kopen. Dat jullie dat tegenhouden. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit loopt. Ja. Oh, zometeen nog een leuk bericht over um, justitie uh, die blundert met een Amerikaanse auto. Maar, we gaan nu eerst even naar... Uh, ...deskundige pleiten voor strengere sekswet. Ai, gaat de justitie uh, eindelijk onder de lakens kruipen? Ja, het lijkt op, man. het zijn van die dat je nou Amerikaanse toestanden zou kunnen noemen dat je daar natuurlijk al eerder op een universiteit je om de 10 minuten moest je, moest je aangeven dat het vrijwillig was want anders was het verkrachting en dat is nou deskundigen het staat niet bij uh, genoemd wie dat dan zijn maar dat zijn dus deskundigen op het gebied van seks oké, <lacht> prostituezen mm -hmm. <lacht> we dat naar Zweedse spaans voorbeeld verplicht, uh, dat verplicht wordt om vooraf toestemming te geven voor seks geen toestemming, dan is sprake van een strafbaar feit en kan iemand worden veroordeeld voor verkrachting dus dat is natuurlijk heel heel raar, want in, ja, in, in hoeverre gaat het nou zo bij seks dat je, dat je op een gegeven moment formeel toestemming gaat vragen? Dat is toch wel een hele rare, uh, ja, rare gang van zaken. Ja, het Lijkt seksleven fijn. van die deskundigen oh, willen zien. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Het is wel science film over geweest. En dan zag je hoe de seks in de toekomst ging. Er stonden twee stonden in een club. En dan hadden ze allebei een papier erbij. Met allemaal aanvinken moesten ze dan zeggen van... Ja, orale seks, ja, oké, drie keer met condoom. Of dan werd het gewoon helemaal Oké, match, go. Dat werd al helemaal vastgelegd in een contract van tevoren. Vlak voor het hoogtepunt gaat de wekker af en dan in één keer... Oh, oh, hier, wat zeg je... Ik heb het contract onder dwang getekend. Ja, oh, ja heel mooi ja, bewijzen. Ja. En ik ben misleid. Dat dat Spanje voert om die reden strengere sekswet in. Deze week maakt de Spaanse premier Sanchez bekend dat seks zonder nadrukkelijke toestemming in een nieuwe wet als verkrachting wordt gezien. Ook Zweden voert begin deze maand een vergelijkbare wet in, net als eerder onder meer België en Engeland. En er werd ook gezegd, in Nederland kijk men nadrukkelijk naar wat er in het buitenland gebeurt. Want uh, ja, waarvoor heb je eigenlijk een eigen regering? Die heb je nergens voor nodig, want ze volgen toch een wat er in het buitenland gebeurt. Ja. Om er zelf na te denken. Maar het, het hele, in Zweden is het natuurlijk al veel, veel erger dat een vrouw achteraf kan zeggen van... Uh, ja, nu kunnen we ons goed over nadenken, was het toch niet vrijwillig? Hm. Uh, dit is een part waar dit heen gaat. Ik las laatst een artikel over Japan. Dat ze daar, ja, dat daar een hele berg van die wat ze dan grass eating men noemden. Mannen die eigenlijk helemaal geen relatie meer hebben, ook geen seksleven meer hebben. En eh, hooguit eventueel zo'n sekspop hebben. Dus het is zo'n seksrobotpop. En ja, dan kan ja, je natuurlijk afvragen of die dan ook toestemming moet geven. Misschien dus kan je dat inbouwen, dat hij gewoon om de tien minuten die seksbobt zegt... Oh, please, go on. Oh, please, go on. Ja, dat moet wel realistisch zijn, hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar eh, het raar is dat de geboortecijfers heel laag zijn in Japan... en je ziet overal die geboortecijfers omlaag gaan. Ik, eh, ik, eh, ik heb het idee dat dit dezelfde kant op gaat als roken, dit. Ja, het wordt gewoon helemaal juridisch, uh, alle fund wordt eruit gehaald. Dus uh, ja, het is heel interessant, denk ik. Ja, 1984, uh, sexcrime? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja dat is sowieso, natuurlijk, ik, ik, ja, ik, zie, ja, ik zie overheid als een vorm van religie. Dus het is, ja, het, het, is, of het is geloof in de staat uh, en geloof in God, dat is eigenlijk hetzelfde idee... Er is een vertegenwoordiger en die claimt een hogere macht... en die, uh, die jou dwingt hem te gehoorzamen. Ja, in het geval van de straat is natuurlijk een onzichtbaar papiertje... waarvan niemand weet wat erin staat. Uh, ja, maar het, ja. Is al, het is altijd onzichtbaar. En ja. ik, denk, ik denk dat dat soort instituten... religieuze instituten hebben altijd ontzettend hekel aan, aan seks. Ja. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, ik denk dat dat inderdaad dat liedje van Sex Crime... dat, dat, daar, ja, dat gaat daar ook over... Ja, Horwal heeft er ook over gezegd, ja, en, en uh, ja, die had ook het idee dat, uh, dat uh, seks steeds meer gecriminaliseerd zou worden, ja. Zijn ja, maatje anders ja, had daar een andere kijk op. Ja, het is natuurlijk, uh, seksualiteit is iets heel dicht bij het, bij het menselijk lichaam en het is heel, iets heel tastbaars. En als je een wicht wil drijven tussen mensen, dan moet je daar eigenlijk ook een, een wicht tussen drijven. En, uh, het, is, het is buiten hun controle, dus ik denk dat ze daar... Uh, maar ze, ze, sowieso, al die instituten hebben al, altijd een probleem met allerlei genotmiddelen. Drugs en drank en seks en alles wat, uh, ja, wat enigszins plezierig is uh, voor de gebruiker. Die, uh, daar, daar proberen ze altijd uh, iets tegen te doen hier. Ook vooral dat ze niet al te veel naar de Zweedse wet gaan kijken, want er hebben ze ook een regel dat je als uh, prostituee wel aan het werk mag. Je mag wel je lichaam verkopen, maar je mag maar je geen doet. prostituee bezoeken, dat ja. mag dan weer niet. Is net zoals het Nederlandse uh, softdrugsbeleid, hè. je mag wel een joint ja. verkopen, maar je mag er niet in kopen. Maar ik vraag me wel af, hè. als er zo iemand dan achter het raam staat en dan probeert om, uh, om een klant te lokken, uh, nodig ze dan iemand uit om een misdrijf te plegen, Dus ze ja, iemand dan aan. Ja, ja. Nou, deze deze kromuit kwam je ook nog tegen in de Gouden Eeuw. In, in, de, in de wetgeving in Amsterdam, waar uh, prostitutie verboden was. Maar er was ook nog een wet, en die kwam dus na het prostitutieverbod. Dat het voor een jood verboden was om naar, de naar, naar een hoer te gaan, naar een ja? ja. En wanneer was dat? In de Gouden Eeuw. Eh? Ja, dus prostitutie was sowieso verboden. Nou ja, goed, er waren allemaal gereformeerden daar, weet je wel, die de, de macht hadden. En die zeiden volgens de ja, maar Joden mogen dus niet naar de preuvees. Die al verboden dan, waren, weet je wel. Ja, dat is dubbel verboden voor hen. Ja, ja. dubbel staf ook. Ja. En je ziet daar eigenlijk een enorme pendulumbeweging beweging ook. Ik, ik was naar Tirol op vakantie. Ik weet nog wel, Tirol vroeger. Dat was, uh, uh, uh, ja, daar de deden allemaal leuke verhalen over de ronde. Je, je had films als... Met je waldhoren tussen mijn Alpen. Het <laughs> was. Uh, Tirol was een soort. Uh, ja, porno-video's kwamen daar vandaan. En, uh, en dat was bij Zweden vroeger ook zo. En ja, dan zie je dat bij. in ieder geval is het geval van Zweden. zie je dat helemaal omkeren eigenlijk. wordt het super-Puriteins weer. En ondanks dat, dat het ontzettend linkse rakkers zijn daar. maar dat is, die, die zijn ook ontzettend Puriteins geworden. Ja. Tenminste op sommige gebieden dan. Uh, ja. Ach, gek lopen. Ja. Zouden ze die uh, nieuwe sekswet ook, ook al proberen uit te leggen aan de vluchtelingen uit Syrië? <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, daar moet ik ook nog aan denken. Ja, dat, uh, er zijn enorme hoge verkrachtingscijfers daar, natuurlijk. Hè? Ja, dat wel, ja. ja. Daar is ook nog een. Uh, Het is niet zo bijster ingewikkeld, vindt publiek theoloog Janneke Stereman. Seks is een activiteit waaraan iedereen mee wil meedoen. Als dat niet zo is, dan is het geen seks. Ik vind dat een gezonde opvatting. Maar het is nu niet zo in de wet geregeld. Ja, het is, het is volgens mij nou ook zo... als er geen toestemming is... dan is het, uh, het verwachting weer. Maar het is, het, is, het is wel zo... dat je inderdaad ook in de generaties... zie je er enorme verschillen tussen. Niet alleen in, in landen. Dat bepaalde landen... Uh, op een bepaald moment... Uh, ik, ik heb een collega bijvoorbeeld in, uh, die komt uit China... en die vertelde dat in Azië... alle porno uit Japan komt. Ja. En, dat is, en ik denk dat dat soort uh, dingen... Ja, die, die zijn aan golfbewegingen onderhevig. Een bepaalde generatie ...die wordt opgevolgd door een andere generatie. En die ene generatie is heel los, en die volgende is weer heel strikt. En bepaalde gebieden die zijn op bepaalde momenten heel los, en een tijd daarna zijn ze weer heel strikt. Want er ja, wordt maar gezien mensen los. Die, die toen de tijd heel los waren, die generatie, die worden ook ouder. Die, die krijgen kinderen, die in één keer komen ze achter van. Uh, ja, vroeger liepen te pleiten voor dit, maar als ze eenmaal kinderen hebben en een huis en een hypotheek. dan veranderen ze van gedachten, weet je wel. Maar ze dus zitten nog wel een beetje met die oude, die oude idealen van vroeger. dan voelen ze zich schuldig. En dan gaan ze politiek in. En dan komt dat daar heel ongelukkig uit, weet je wel. Ja, maar je zou zeggen, als jaren zestig mensen politiek in gaan. Dan zullen ze ook diezelfde ideeën van uh, vrije liefde hebben. Ja, en alles, ze, alles was politiek, was ook een van die idealen. Dus ze wilden alles uh, door de pille politiek laten uh, bepalen. Dat was die hippie generatie. Mm, ja. Maar die hadden toen zoiets van, ja, uh, onze seksualiteit wordt uh, onderdrukt. Dus wij willen de politiek in om dat te gaan veranderen. ja, Maar goed, die mensen zijn in een enkel 40 jaar verder. ja, En dan komt het er heel ongelukkig en eigenlijk uh, tegenovergesteld uit. Snap je? Ja, ik weet dus we niet. Ze nemen uh, eigenlijk lotervaringen mee en dat gaan ze dan in de politiek doorheen drukken. Want ja, stel zo'n hippiemeisje, meisje, ja, die had uh, 20 jongens over zich heen. En die had op een gegeven moment zoiets van, ja, maar dit is eigenlijk ook niet fijn. <laughs> weet je wel? Ja, ik weet niet of je wel als de film Til Zammen gezien heeft. Dat gaat over zo'n commune. Ja. En daar uh, wordt ook een beetje de draag gestoken eigenlijk met zo'n uh, met, met, met de jaren 60 seksuele moraal. En ja, dat, dat, soort, dat soort ervaringen zullen wel een. een uh, ik denk dat de jaren 60 ook weer voortgekomen is uit de jaren 50, waarin het allemaal heel stijfjes was. Ja, ja. Dus uh, ja, het is, is allemaal reactionair, denk ik. Dat, uh, dat, dat, ja, daar lijkt het wel op. Ja. Maar ik vind het gewoon. Ja, het is natuurlijk een hele rare situatie... Hier, wat ze de Amerikanen onder tien minuten toestemming geven... en inderdaad formele toestemming voor seks. Ik weet het niet. Het is... Uh, ja... Uh de lol is wel een beetje vanaf. En ja, ik, ja, kan me, ik, ik denk dat, dat inderdaad heel, uh, dit inderdaad een hele goede zaak is voor robotseks. Robotpoppen. <laughs> ik, ik, ik, ik ga die, denk die die voor de robotpoppen. Die, die mensen die die wetten bedenken, ja, ze zullen het misschien goed bedoeld hebben. Maar ja, het komt er altijd heel ongelukkig uit. Hè? En, en, en, en hoe zei Friedrich van Hayek dat ook weer uh, The road to serfdom is paid with good intentions. good intentions, ja. ja, ja, ja. En yeah. ja, ik moet ook weer even denken aan die ene wet in, in, in Amerika van... Maar was was in Wisconsin. Uh, er is iemand die, die stoorde zich aan het feit dat er iemand was die bij zijn orgasme iedere keer een uh, pistool afschoot. En er is een wet gekomen <laughs> ja. en die letterlijk zo van: gij zult geen pistool afvuren tijdens het orgasme. <laughs> ja, die wet bestaat. Een, een lokale wet ergens in Wisconsin. Uh, ja, nou, een, een, een bizarre sekswet. Google maar maar wat, even, je ook, wat je ook al ziet bij bijvoorbeeld in, uh, in, uh, ja, van die totalitaire regimes, daar wordt seks meestal ook enorm onderdrukt. En ik denk ook dat, dat het, het onbewuste doel ervan is om mannen heel gewelddadig te maken. ze ja, worden enorm gefrustreerd en hebben de neiging zich enorm te gaan lopen opofferen voor all, alllei, uh, allerlei ja. goede zaken die hun aangereikt worden en nobele doelen. Ja. En ik, ja, ik denk dat het daarmee lukt om... hele legers gemobiliseerd te krijgen... Die, die als iedereen gewoon lekker aan het neuken is... dat het niet lukt, zeg maar. Dat mensen denken van, nou, ik heb het veel te goed hier... waar zou ik buurland gaan binnenvallen? Maar als je... als, als, als daar, zeg maar... Uh, alle alternatieven afgesneden zijn... omdat het helemaal ja. gedemoniseerd is... en het, uh, dan... Ja, het, ze, mogen, ze mogen nu waarschijnlijk niet roken... niet drinken, je mag niet neuken... je mag helemaal niks meer Ik denk dat... Dat als je dan die mannen zegt van uh, nou, daar is de vijand. Ja, je kan glorie krijgen als je hem uh, vernietigt. Dat ze dan ook gaan als een banaan ja. En jullie Caesar deed het toch ook? Want in de Gallische Oorlog stond um, van, uh, dat. Dat hij zijn legers beloofde hij altijd. Uh, tenminste, hij had altijd een hele caravan aan hoeren. En uh, rijtuigen met uh, wijnvaten gingen met het leger mee. En daar, daar, daar konden ze zich op werpen als ze de overwinning hadden behaald. Anders uh, je moest je afzien. Ja, ik denk dat, dat dat in principe nog uh, steeds hetzelfde is, ja. Ja, het, het ja. hele opofferen, op die, die Japanners die werken nog steeds 14 uur per dag, gewoon, begreep ik. Dus allemaal je opofferen voor de natie, je opofferen, het de hele idee van sacrificial, an sacrificial animals, zoals Ayn Rand dat noemde. Mm -hmm. Want uh, ja, jij bent een middel voor een hoger doel. En als, zolang je dat gelooft, ja, dan, uh, dan, dan ga je jezelf helemaal uh, scheef uh, toppen en ploeteren voor iemand anders zijn doel. En, uh, ja, dat, uh, dat werkt nog steeds heel goed, dat stukje propaganda. En ik denk dat dit soort, dit soort genotsmiddelen afsnijden en genotswegen, dat, is ook, uh, ja, dat verhoogt wel de, de opofferingsgezindheid. En daarmee de, ja, de, de inzet. Ja, maar we hebben nog een hele stapel berichten liggen. Maar voordat we daarmee verder gaan, heb ik nog uh, heel even een kleine verbinding met Parimario. Want aan de andere kant van de lijn zit namelijk uh, Rumi Knoppel. En daar gaan we nu even mee bellen. Ja, dames en heren, op dit moment uh, heb ik een verbinding gemaakt met uh, Parimarimo, daar zit uh, Rumi Knoppel van de, oh, hoe heette die partij ook weer? Minder of geen overheid? Nee, nee, geen partij meer. Oh, is gestopt? Ja, nee, dat is Louis uh, King, free, free, ja, ja. uh, free Society Project. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja, Ruben Knoppel van de Free Society Project. Uh, ja, hmm. vertel even voor degene die uh, de vorige uitzendingen met jou niet hebben gehoord, uh, even te kort wie jij bent en wat je doet en wat je website is. Ik, ik doe aan, uh, hoe zal ik het noemen, maar uh, eigenlijk, eigenlijk is dat de achterhaalde. want in principe weten veel mensen al in, ja, wat er speelt, maar uh, ik focus me gewoon meer op regelgeving. De regels die parlementariërs in dit geval Suriname vaststellen. Wat de effecten zijn, wat de redenen zijn, waarom die regels zo zijn opgesteld. En um, hoe rechtvaardig die regels ook vooral zijn en wie die regels het meeste dienen. Mm -hmm. En um, mijn focus is vooral gericht op vrijheid. En als ik hem dus nog verder mag afpakken, dan valt belasting daarover, recht op zelfverdediging. Dat zijn eigenlijk de main issues. En yeah. dat is in het kort, heel kort... Vertel even wat, wat je website is. Je hebt ook nog een YouTube kanaal, toch? Ja, YouTube kanaal is Freedom Vibes uh, Channel. Kan men gewoon daarop gaan, daarop klikken en dan naar de video's gaan. En dan kan men, uh, de, we zijn nu bezig de vierde seizoen op te nemen. En dan uh, is er dus een TV-programma waarover dus al deze uh, zaken worden gesproken. Waar ik met politici praat, maar die politici willen niet meer komen in de studio. Maar we praten, we praten gewoon over principes zoals vrijheid, uh, integriteit, rechtvaardigheid, transparantie, integriteit, zij volgens mij al. En uh, we koppelen dat dan aan hun, uh, aan hun beleid. En we kijken tot in hoeverre het beleid dat ze hebben uitgestippeld, daadwerkelijk overeenkomt met deze principes. En er worden veel vragen gesteld over hun eigen persoonlijkheid. Dus meer in die zin van: oké, okay, als we vinden dat dit rechtvaardig is, bijvoorbeeld. Hier hebben Surinaamse politici gewoon het recht om en een salaris van de staat te ontvangen. En ook nog gewoon grond aan te vragen en dat voor zichzelf toe te eigenen. En ook meerdere bronnen van inkomsten te hebben. Dus eigenlijk, ja, maar goed, dat laat ik even in het midden. Maar de vraag die ik ze dus stel is: ze hebben ze, als ze zo integer zijn en ze inzien nadat ze een beetje hebben zal ik het zeggen? Een beetje hebben gebabbeld. Ik druk het er nog netjes uit. Vraag ik ze dan of ze. Dan geen wet willen om het recht te ontnemen van deze groep hoofdverantwoordelijken. Dus het recht op lappen grond hectare grond en, uh, en andere bronnen van inkomsten, omdat het conflict of interest is. En dat zie je al gewoon wie daadwerkelijk ja, integer is of niet. Ja, ja. <lacht> lijken de Nederlandse politie wel. <lacht> Overal hetzelfde liedje. Hè? <lacht> ja, ja, ja, ja. ja, klopt. ja. Maar uh, ja, goed, ja, ik had jij even erbij gehaald, want in Nederland hebben we iemand uh, rondlopen, die heet minister uh, Stef Blok. En die heeft Ja, er erg een... populair, <laughs> Erg populaire Suriname. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik, ik las hem maar, uh, als je dan googelt naar zijn naam, dan zie je allemaal bij de Google News, zie je allemaal headlines als Suriname woedend. Um, wat, wat is de, heb jij er iets van gemerkt? Is de gemiddelde Suriname woedend op uh, Stef Blok? Johan, weet je, kijk, ik, ik vind deze zaken moeilijk, hè. Ik denk dat je ook al een beetje aan me uh, hebt gemerkt. Ik, ik vind het heel moeilijk om te generaliseren. Ja. Um, uh, berichtgevingen komen vaak, uh, en het is niet alleen in Suriname zo, maar ik denk in de Suriname misschien een, een tikkeltje erger. Berichtgevingen worden vaak gepubliceerd zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan. Ja. Um, want op, bijvoorbeeld op mijn Facebook page heb ik, heb ik gewoon een regeltje gezet, uh, ik ben het eens met blokje, puntjes, puntjes, puntjes. En ik heb dus reacties gehad en dan zie je dus, op Facebook zie je dus uh, iets meer tegen mijn stelling dan voor. Maar dan, um, wat men niet ziet is dat dan meer mensen mijn messages sturen van, hey Roem, je hebt gelijk. Weet je, je hoeft echt niet zo te doen. Uh, weet je, dus, dus, dus, dus het is heel moeilijk om te peilen of Suriname woedend is. Want Suriname, ik zei niet één. Er zijn nog een heleboel mensen die rondlopen met hun eigen tankwijze over bepaalde dingen. Dus als het heel Suriname is, of Suriname is, vind ik het moeilijk te zeggen. Meestal is het toch maar van, wat de, het... de volksvertegenwoordigers van Suriname dan, hè? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, kijk, dat bericht wordt geplaatst. En ja, dan moeten we even nagaan wie het heeft verplaatst met welke bedoeling. Ja. En ja, is het, het, is, het is moeilijk. Het is moeilijk om de meningen te peilen, hierover. Ik persoonlijk, ik ben niet boos op hem, maar <laughs> tegendeel, <tegendele, evenle>, ik geef hem gelijk en dat vinden mensen niet leuk. <laughs> ja, nou. laat, laat nog even uh, voor de voor, voor luisteraars dit, die onder de steen hebben geleefd, uh, wat zei hij ook weer precies? Wa wat ik? Wat uh, nee, ik ook zei? Sorry Blok, uh, wat zei Stef Blok ook alweer? Hij zei in ieder geval dat Suriname een ja. failed state was. Ja ja, ja, ja, ja, hij zei Suriname is een failed state. En, um, maar kijk, wat natuurlijk ook hier belangrijk is om me achter te nemen, want ik heb, het is een heel kort stukje. En het gaat natuurlijk hier ook over het niveau uh, waarover hij het heeft. Um, want hij zegt Suriname is een failed state, ik lees het hier hoor. Mm -hmm. En um, hij, begint, sorry, hij begint met dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld een functionerende rechtsstaat en democratie, vraagt hij dan, Suriname is een VLC. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling. Als ik, als ik dit alleen hierop afga, dan zie ik dat hij het heeft over de politiek. Want hij heeft het over de, de partijen in Suriname, zijn langs etnische lijnen opgedeeld. Er staat geen politieke partijen, maar ik ga ervan uit dat hij dat bedoelt, want hij heeft het over functionerende rechtsstaat en democratie. Dus als hij, als hij het zegt heeft over die politieke partijen, dan is het gewoon waar. Het is gewoon waar, natuurlijk wat de meeste politieke partijen doen is dat ze hun, uh, hun, hun namen, die vroeger echt gewoon uh, etnisch benaamd waren, ja, bijvoorbeeld de VHP, die heette de, um, de Verenigde Hindustaanse Partij, als ik het goed heb, dat je de KTPI, dat was voor Japanen, dus het, het werd gewoon gezegd... ...dat is de naam van de partij... ...en het is voor deze groep mensen... ...en dan had je wat uitzondering... ...had je Palu... ...die was voor de arbeiders... NDP was wel de enige... ...die geen etnische uh, uh, lading droeg... Dat, ...dat moet ik wel zeggen... En, ...maar ja... ...als hij dus zegt dat het zo is... ...maar wat, wat ze in die partij... ...op een gegeven moment gaan inzien... ...ze zeggen van nee... ...we moeten meer stemmen winnen... ...we kunnen niet ...alleen focussen op onze groep... ...als je stemmen wil winnen... ...dan moet je die poorten opengooien... Maar wat ik dan van mensen krijg, wie mijn programma kreeg, ik veel informatie, uh, wat ik dan van de mensen binnenin krijg van de verschillende politieke partijen, is dat ze zeggen van, kijk, um, ik heb me aangesloten bij zo'n partij, omdat ik, ik, ik heb ergens een belief in ze, maar als het toch gaat om, posten, om mensen op posten te zetten, dan blijven ze wel bij hun eigen mensen. Dus, je ziet die, dus, dus uiteindelijk zie je wel dat het ergens onderliggend is. Ja. Kijk je. Nou, in ieder geval, de context waarin binnen Blokken zei, het ging over dat uh, hij geen vreedzame samenleving kent die multicultureel is. Kijk, vreedzaam is een heel relatief woord. Ja. Want als je, als je bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten kijkt, dat, is, dat het niet vreedzaam daar is, is open en duidelijk. Toch? Ja. Eigenlijk. Is open en duidelijk. Oké, okay, als je nu naar Nederland bijvoorbeeld kijkt, dan heb je, je hebt meerdere etnische groepen daar. En als je naar Suriname kijkt, dan heb je ook meerdere etnische groepen hier. Nou, als je dan nu op een, op een abstract niveau gaat, gaat willen analyseren... wat je dan onder vreedzaam verstaat... wanneer je dan naar deze twee verschillende samenlevingen kijkt... nou, dan heeft hij ergens een punt. Want je hebt bijvoorbeeld in Nederland... heb je, heb je dat gedoe gehad, ik weet niet of het er nog zo is... met dat ding van Zwarte Piet, toch? Ja. Um, ja. Toen hadden mensen plotseling een probleem met de benaming Allochtonen, want ze vonden het beladen... De, mensen voelen zich nog steeds gediscrimineerd. Nou, als je dus zegt, er kunnen geen vrede samen, uh, samenlevingen ontstaan. Dan zeg ik van, oké, je heeft ergens wel een punt. Want de mensen zijn daar en, en toch zijn er bevingen. Er, mensen zijn gewoon ja, nou, ik, ik, ik, ik noem dat kleine spanningen. Ik bedoel, de, de zwart piet discussie Ja, dat is naar mij niet ja. een storm in een glas water, weet je wel. En dat wordt eigenlijk nee, precies, alleen maar opgerakeld maar dus... omdat de media dat gewoon leuk vindt, weet je wel. Dat, uh, hey, nee, precies. Nou, dat we het weer over gaan hebben. <laughs> Ja, nee maar precies, maar dus, dat is mijn punt, dus als, als hij zegt er kunnen geen vreedzame samenlevingen uh, uh, uh, ontstaan, dan, dan vraag ik me af, um, um, um, wat bedoelt hij met vreedzaam? Want kijk in Suriname bijvoorbeeld, heb je dan weer, je hebt weer andere problemen met de mensen hier, je, je, hebt, je hebt hier, wat ik eigenlijk in Nederland heb dit ook, is wat ik noem op psychologische burgeroorlog. Nog mensen hier, ze kunnen je al heel goed, ...want omdat hier een kleine gemeenschap is... ...en mensen kennen elkaar... ...ze kunnen je op een heel onduidelijke vage manier... ...kunnen ze tegenwerken. Ja. Weet je? En, en, en het, het, is, het is iets dat toch wel vrij vaak voorkomt. Maar je hebt... ...wat ik eigenlijk wil zeggen... ...je hebt de alle samenlevingen... ...heb je een bepaalde spanning. Want kijk, je hebt in Amerika... ...heb je ook multische en die groepen... ...daar heb je ook spanning. Maar als je dan bijvoorbeeld... Uh, bedoeld van ja, als je dan in een land overwegend alleen maar mensen van dezelfde ras, dan is het weer relatief. Want als je kijkt naar China, heb je alleen maar Chinezen. Als je kijkt naar India, heb je alleen maar Hindustanen. Maar die Hindustanen de onderling met elkaar doen, ja, dan schrik je er toch ook wel even van. Die Chinezen ook. Ja, toch? Dus, dus, dus. Ja, de, uh, mij is dat was is een van de meest bloedige conflicten ooit tijden. Dat was uh, de 19e eeuw in China, de burgeroorlog. Er zijn ja. honderden uh, miljoenen mensen omgekomen. Ja, precies, dus ja. het is heel... Kijk, Amerika had ook een burgeroorlog, nu het had over een burgeroorlog, ja. ja de Engelse en, burgeroorlog in de 17e eeuw. Ja. ja, maar als je dan natuurlijk weer kijkt naar, uh, naar de nazaten van de Vikings, toch? Dan um, zie je wel weer dat ze heel veel... Ik bedoel, als je kijkt naar, naar Noorwegen, Finland... En, ja, dat is wel weer een heel andere mindset, toch? Ja. Dus, dus wat hij zegt, het is... Kijk, het is, het is, wat ik merk is dat mensen een uitlating horen, ze springen er meteen op en dan beginnen ze, van, beginnen ze heel wat dingen te zeggen, maar zonder even na te gaan van oké, okay, maar als we even naar de bigger picture kijken, wat van wat blok heeft gezegd klopt, wat is waar, toch? Als we nu dat helemaal gaan, terug gaan brengen naar puur Nederland en Suriname, dus gewoon tussen Nederland en Suriname, dan vind ik, want ik heb... Ik heb opmerking gezien van, die van, van ja, ik heb je recht gespreken, want uh, wat Nederland, Suriname niet allemaal heeft aangedaan. Dat, dat, dat is voor mij geen argument, want ik bedoel, als, Allah, als de inwoners van een bepaalde gemeenschap, net als wat die Vikings vroeger ook hadden, ze waren eenheid, ze gingen erop uit, ze gingen plunderen, ze gingen dingen doen, maar alles wat ze deden, deden ze samen en ze trokken zichzelf ermee op. Als nu Nederland of Amerika of welk land dan ook nu in een ander land gaat, bijvoorbeeld Suriname, en nu regeringsleiders willen omkoop om mee te werken met hen, zodat ze het land kunnen liegen Ja, dan kan je aan één kant zeggen: ja, die Nederlanders zijn weer redden. Maar aan de andere kant, als die de, regeringsleiders hun eigen mensen verkopen, wie is nog erger dan? En dan heb ik het dus dan puur over de eigen verantwoordelijkheid. Dus. En, en dat kan wanneer je natuurlijk een etnische opdeling hebt of niet. Het heeft helemaal te maken met je mindset. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat mensen blok kunnen aanvallen. Wat hij zegt kan gedeeltelijk waar zijn, want niets is helemaal waar. Maar voor mij draait het uiteindelijk allemaal om mindset. Want je zei me net ook, je hebt zelf ook in een bepaalde buurt gewoond. Je hebt verschillen gezien, maar het gaat om de mindset. Het gaat om de mensen op dat moment uh, in een bepaald gebied. En als die het met elkaar kunnen vinden, dan kunnen ze het niet vinden met elkaar. Maar het is niet per se zo wat Blok zegt, dat mensen van verschillende etnische groepen niet met elkaar uh, overweg kunnen. Maar in sommige gevallen is het wel waar dat ze niet met elkaar overweg kunnen. Ja. Dus de, de main issue nu is, denk ik, in plaats van dat we zo op blok zitten te, te, te hameren, is het komt nog steeds voor dat er spanningen zijn tussen verschillende groepen. Toch ook tussen landen, maar ook in landen onderling. Wat is de oorzaak? Wat, hoe kunnen we dat oplossen? En ja, zolang we daar niet gaan kijken, dan, dan kunnen we steeds op uitladingen springen, maar ik, ja, ik denk dat zo'n issue veel dieper ligt. Ja, ja. Het is Maar... Ik vind, ik, ik vond um, de woede van Surinamers hier, uh, voor mij vind ik, kijk, als Nederland letterlijk hier was met uh, militaire macht en mensen aan het onderdrukken was en uh, heel erg, uh, zal ik het zeggen, interessant hier, nee, sorry, niet interessant, maar heel erg intimiderend hier aanwezig was. En we werden, we werden echt, weet je, at the point of a gun behandeld, dan zou ik zeggen, oké, okay, nou, weet je, dit kan niet. Wat hij zegt, hij is hypocriet. Maar dat is niet het geval. Hey, dat, dat is absoluut niet het geval. Mensen gaan doen, wat ze, ook gewoon op microniveau, mensen gaan altijd met je doen wat ze kunnen doen. Ze gaan altijd de grenzen proberen te verleggen met je. Het ligt aan jou wat je doet. Je jouw jou vooruitgang kan je niet, natuurlijk er er dingen gebeurd, maar je kan je vooruitgang niet eeuwenlang aan een groep toerekenen. Waar is jouw verantwoordelijkheid? Wat doe jij aan jouw vooruitgang? Ja. En dat de, en, en dat, dat is iets wat ik jammer genoeg best wel veel constateer nog hier in Suriname. En dat is, is, is gewoon een van de oorzaken waarom we niet vooruit gaan. Want als ik dit had gezegd, wat Blokje had gezegd. Omdat ik een Surinamer ben. dan hadden je wat Surinamers me gelijk gegeven. Want ik ben een van hun. Ja. Toch, maar, maar dan ben je niet consequent in je beoordeling. Want omdat een niet-Surinamer het nu, nu zegt. Dan ga je nu op omspringen. springen. Maar dat maakt, wat er nu aan het gebeuren is niet minder waar. Toch, je zou je in feite zou je moeten schamen dat de buitenlanden dat gewoon over je zeggen. Maar. Want dan moet jij nu gaan nagaan na van oké, okay, maar luister, kijk, zie je zelf het buitenland. Wat kunnen we doen om dat ding te veranderen? Nee, maar gaat die maar Maar wat helpt dat uiteindelijk? Ja. Dus het is, um, ik vond het gewoon allemaal grappig en daarom heb ik het ook, ook gewoon gezegd hè, dat ik het eens ben met hem. Maar omdat het ook gewoon echt zo is, wat Suriname betreft op politiek niveau. Dus echt binnen die context. Is het, dan ben ik er wel mee eens, En ik, ik vind het eigenlijk dat jammer dat deze verontschuldigingen is gaan aanbieden daarna. Eerlijk hoor. <laughs> want dan nou komt hij zwak over toch? Want ja. eerst zeg je iets en dan nu ga je. Maar ik begreep wel wat nou, hij zegt. Politiek, Andere mensen hè? zeggen dat politiek, ja, hè? hij is racistisch. Wat zei je? Het is politiek, want hij is natuurlijk in een coalitie met uh, D66. Ik weet niet of je weet wat, wat dat is. Sociaal, ja, ja, ja, ja. sociaal-liberaal. Een, ja, uh, ja die, uh, die wilde geen coalitie in Amsterdam hebben met uh, Forum voor Democratie... ...omdat dat, uh, ja, dat zal allemaal een beetje alt-right zijn. dan <lacht> uh, nou gaat uh, Blok in één keer alt-right dingen roepen. <lacht> ja, dat geeft <lacht> <lacht> En dat is relatief. Ja, van... ja, ja, klopt, wel Ik vind het wel grappig. Maar nee, en, maar ja... Een blokken. Ja, maar. ja maar, kijk, kijk, persoonlijk... Kijk dat is het, je ja, over het algemeen houdt men niet ervan om aan zelfreflectie te doen, toch? Men, men doet dat heel moeilijk. En uh, dat, is, dat, dat maakt het een grotere uitdaging, weet je, dit soort issues. Hmm. want ik, ik, ik, men springt op hem en kijk, waarschijnlijk heeft hij het gezegd om bepaalde reden of niet, ik weet het niet maar wat hij heeft gezegd die bewoordingen, los van zijn intentie, als het nou politiek is want mensen vinden ook okay, hij is racistisch, ik weet het niet ik ken hem niet, ik, ik voel niet wat hij voelt, ik weet niet wat hij denkt maar los van al die persoonlijke eigenschappen van hem van hem, vermeende eigenschappen ben ik gewoon eens met hem en uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat we gewoon beter moeten gaan nadenken over hoe de wereld nu naar Suriname kijkt. En hoe we nu intern echt daar iets gaan brengen om te veranderen, weet je. Ja. Maar, ga je eerlijk zeggen, als veel Surinamers me nu willen praten, dan ben ik weer die gek. Weet je, dus, uh, maar ja, ik zeg gewoon wat ik denk. Ja, ja top, ja. Ja, geval ik, ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dat je je mening gegeven hebt hier. En uh, ja, volgende keer, uh, ja. Hey, wow, jij kan nog een klein vraagje. Um, ja. Ja. <laughs> ja. Vorige keer dat we jou in de uitzending hadden, toen hadden we nog ja. een Surinaamse economie. Well, het was uh, hyperinflatie ja. gaande. Hoe is het nu eigenlijk? Kijk, het geld drift alles. en Je hebt de situatie nu, dat was laatst hier in de krant dat er geen medicijnen meer zijn, of dan niet geen, er zijn heel weinig medicijnen, en dat doden vallen, ik zeg het niet, dat stond in de krant. dus het is niet dat ik iets interpreteer, dat stond gewoon letterlijk zo in de krant. hoeveel of wat er van waar is, weet ik niet, omdat ik niet naar de ziekenhuis ben gegaan om dat na te dringen vragen, maar ik weet bijvoorbeeld wel, dat als je een verzekering neemt, er heel wat medicijnen uit de klappen zijn gehaald, en dat mensen, desondanks zij verzekerd zijn, verplicht verzekerd zijn, mm. zij zelf ...voor de meeste van die medicijnen moeten betalen... ...en als het nou net de ernstige ziekte is... ...moeten ze nog net pech hebben... ...en dan moeten ze echt gewoon euro's ophoesten... ...om die medicijnen te laten halen in Nederland. Dus de economische situatie heeft de effecten ...alvast op het gebied van zorg... Uh, ...brandstofprijzen die... Het schijnen weer een beetje uh, omhoog te gaan. Uh, die, die koers is volgens mij, ik heb het een paar dagen niet je? Die, die koers is volgens mij vrijwel gewoon nog hetzelfde. Ik zal niet zeggen stabiel, maar het is gewoon hetzelfde, want het is, het is best wel hoog. Het is, het, is, het is hard voor heel veel mensen. Maar, uh, ik zou niet zeggen dat het beter is geworden of zo. Absoluut niet. Ja. Absoluut niet. Uh, kijk, het is niet zo, want ik heb vernomen, want een neef belde me <lacht> op en nee, zei: Maar ja, hoe gaat het daar? Ik zei: uh, Gaat. Ik zeg, ja, want ik hoor de schappen in de supermarkt, te zei Dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. <laughs> Het is alleen, dat die prijzen, wel, die prijzen zijn wel echt stief. Dat wel, dus mensen die een gemiddeld inkomen hebben of niet zoveel verdienen, die zitten wel even te kijken. Weet je, ook als je kinderen hebt. En uh, wat je dan ook wel merkt is die, is die verruwing. Want je hebt moeders en vaders die twee, drie banen op na moeten houden. Die kinderen zijn eigenlijk dan zonder super... ...zonder supervisie of onder verkeerde supervisie... Uh, ...een belangrijk deel van de tijd... ...en dan sporen ze vaak. En dan krijg je weer andere effecten. Ik heb bijvoorbeeld laatst gehoord van een jongen... Um, ...en zijn broertjes en zijn nu 19 om 21... ...maar hij vertelde toen hij... ...hoe, lang, hoe oud was ze, uh, 11 om 13 jaar waren... ...die moeder en die vader de huur gewoon niet meer konden betalen... ...ze konden ze gewoon niet verzorgen. Op een goede dag zijn die ouders gewoon vertrokken... ...zonder die kinderen iets te hebben gezegd. En die jongen zijn gewoon van zichzelf gaan overleven. Jo. Maar ja... Dit soort verhalen hoor je dan, maar ja, dat, dat, dat, dat, dat was dan natuurlijk al voor deze regering. Maar zoals je weet, ik kijk niet naar de regering, ik kijk naar, naar het mechanisme van overheid. Dus, weet je, het, uh, het ziet er niet goed uit in elk geval. Veel mensen trekken ook weg. Als ze kans hebben om weg te gaan gaan, ze zijn weg. Een paar vrienden van mijn zakenrelaties zijn ook vertrokken. Dus hier, al, hier als, je geld hebt, als, je, uh, als je geld hebt, dan heb je op zich geen probleem voor wat betreft... Uh, goederen dus uh, voor de consumptie, maar als je bijvoorbeeld doodziek bent, al heb je geld. Als er geen medicijnen zijn, en die medicijnen komen niet op tijd aan of zo, nou, dan heb je wel een probleem. Ja. Ja. Dus de infrastructurele zaken, basiszaken of alle basiszaken, die ontbreken, dus die zijn echt uh, een soort een beetje kapot geslaagd. Hm. Ja, oh. Dus, uh, en, en, en Nederland heeft laatst, ik weet niet hoeveel miljoen nog onderschept. En de, de, de regering van hier, uh, ze zeggen dat ze niet weten waarom. Ik heb zelf nog niet die zaak bekeken. Ik heb het eerlijk gezegd, ik heb het gewoon voorbij zien gaan. Ik heb me niet uh, erin verdiept. Maar ja, je hebt, uh, <laughs> je hebt wat intriges, zal ik zeggen. Ja, ja. Kijk, top een zo op macro niveau. <laughs> ja. Nee, goed, ja, hou ons ja, in ieder geval op de hoogte. Ja. Zeker. En ook bedankt voor, de, voor het willen horen van mijn mening. Ja, je bent altijd Johan. welkom. <laughs> ja. Ja. En in ieder geval nog succes dan ook met je tv-programma Free Fives. Ja. ja, thank you. En jij ja. ook succes ja. met Freeheids Radio. Ja, dank je. Goed, dan, uh, well, dan ga ik contact. je spreken. Ja, ga ik yes. je spreken. Hoi, hoi. Oké, Doei, Goed, dat was dan uh, de verbinding met, uh, met Rumi Knoppel. En we gaan nog even naar het uh, laatste bericht toe. En dat gaat over een, uh, de Chrysler van justitie. Uh, ja, Nou ah ja, dat nemen natuurlijk net zoals in Amerika... ...hebben ze dat uh, asset forfeiture. Dan nemen ze gewoon uh, allerlei goederen in beslag van mensen... ...waarvan ze denken van, nou, misschien zal een crimineel... Pak pakt auto op. Mooie auto. Probeer hem maar terug te krijgen. als dus bewijs maar dat je, het, uh, dat, het, dat je geen crimineel bent. Maar ik vind het mooi is dat... Het hele bericht gaat erover dat ze per ongeluk een dure auto naar de sloop hebben laten brengen. En, uh, een zeldzame ja. Chrysler. Ja, en wat een uh, uh, cirkels, want uh, ze wilden, nou, maar moesten we eigenlijk teruggeven, maar dat kon niet. Dus boden dus een schadevergoeding aan van 500 euro. Toen dachten ze dat het ding 500 euro waard was. Toen kwam er uh, klacht en uiteindelijk ja, is dat ding naar de sloop gebracht, maar het, het leek. Uh, geen eenvoudige vierdeurs uh, vier sedan uitvoering, maar gelimineerde oplagen, twee deurs cabrio. Uh, en er werd naar de sloop gebracht. Maar het hele, het hele bericht gaat erover eigenlijk uh, ja, wat, uh, hoe dom de, de overheid wel niet is dat ze dit uh, hebben gedaan. Maar ik, ik heb er altijd mijn vraagtekens bij als ik dom hoor. Ik lees het meer als een soort naar die persoon toe van wie die auto was. Ja, dat kan je ook zeggen inderdaad. Van, uh, nou, We hebben je auto gewoon helemaal gesloopt. En uh, allemaal terug willen geven, maar dat ging niet. Dat, dat is ook onduidelijk. Waarom, waarom ging dat niet? Dan kreeg die persoon maar, waarschijnlijk gewoon 500 euro... terwijl die auto meer waard was. Ja, maar het ik het die rechtbank besloot... dat de domeinen de Chrysler Schepperen... Convertible Elvijn moest teruggeven. Maar dat kon niet. Hoe bedoel, je kan niet. Waar, waarom kan je een nou auto niet teruggeven? Wat is dit voor onzin? Dat is dat nou, dat, dat, regeltjes. Eh. Ja, dan nee, ik, ik heb hetzelfde verhaal een beetje gehoord bij een collega van mij, die zijn auto was gestolen, maar goed, hij moest dan de, nog steeds alle wegenbelasting, al die shit betalen. Dan zei hij, ja, hij is gestolen, ik heb een aangifte gedaan. En uh, goed, dan zouden ze dat vernietigen, maar dat kon dus niet, want, en ja, dan kom je ook en dan krijg je een heel vaag verhaal. En dan moet hij me alsnog die boete gaan betalen en dan krijgt hij hem gewoon weer terug. Waarschijnlijk krijgt hij het gewoon niet terug, want dan vinden ze weer een regeltje. of het kan weer niet, weet je wel, nou, ja. Ja, je wordt gewoon. Maar, wat ik, maar wat, ik, wat ik hier eigenlijk aan, wat mij hier aan opvalt, is dat het belangrijkste wordt hier over het hoofd gezien, omdat je denkt van: ja, je, wordt ge, je, je mind wordt geconcentreerd op het feit hoe, hoe dom de overheid is en wat voor ontzettende bureaucratie het wel niet is, en papiertjes en verschillende departementen en zo. Maar let er vooral niet op dat er gewoon iemand zijn auto gejat is. Ja, precies. En naar de stop gebracht. Ja, het ja, kan en... gewoon zijn dat er helemaal niet gebeurd is. Ze hebben gewoon een nummerplaat veranderd en er rijdt nou gewoon een agent in. Dat kan ook nog, hè? Dus, nou, dat lijkt me eerder. En dat willen ze niet vertellen aan uh, degene van wie het gejat is. Dat ka uh, kan ook, maar ik vind, ik vind het vooral uh, belangrijk de dingen die hier niet in staan. Dus als ik zo'n berichtje lees, dan kijk je niet naar wat er wel in staat, maar eigenlijk naar wat is hier weggelaten, waarom mag de overheid zomaar iemand zijn auto jatten, waarom kunnen ze hem niet teruggeven, uh, en, en niet zozeer over wat er wel in staat, van oh wat een stoet haspot, ze halen het type verwisseld, en daarom is die ongeluk naar de sloop gebracht. Nee, het is inderdaad, wat, wat staat daar niet in? De hele truc achter de overheid is ook eigenlijk om mensen hun aandacht te richten op iets anders. Het is een goocheltruc eigenlijk tegen de hele overheid, in plaats van dat ze... Dat ze, ja, ze beduvelen je ergens uh, bovenin, rechts en, en met hun linkerhand uh, leiden ze je af, ergens. Ja, inderdaad, inderdaad. dat is de klassieke goocheltruk. Uh, uh, iedereen focust zich op dat ene ding en ziet niet dat de achtergrond uh, verandert. Ja. Dan denk je in één keer: is die, dan, dan zien ze weer de achtergrond en denken ze: hé, hè, dat dat andere ding ook veranderd? Hey, iemand uh, klopt op je schouder, kijkt in je binnenzak uh, en opeens ben je, ja, je dat een, een... horloge <laughs> <Ja. laughs> kwijt. Maar in deze zin bij de overheid is het helemaal mentaal. Ze proberen je te richten op dit is het probleem. Zeg maar. Poetin is het probleem of zo. En ondertussen word je aan alle kanten geteeld. Zeg maar jij denkt dat ja, ik ben verteld dat Poetin het probleem is. Dus ik ga mij helemaal, helemaal al mijn energie richten op Poetin bijvoorbeeld. Of, hey, what's uh... that slapping my ass? That's a politician. Oh, he's fucking me. <laughs> Ja. Maar dat is, uh, ja, dat is op zich een hele, hele makkelijke manier om de mensen hun aandacht te richten om ons om het idee te geven. Dit is het probleem. En, en, en, en ik, ja, ik heb het al eerder gezegd geloof ik, maar bij soldaten wordt het ook gedaan. Je krijgt een soldaat, een jonge gast, komt in de kazerne aan. Wat, ze eerst gaan zeggen, wat hier erg belangrijk is, wat, wat, wat, je, wat je morele natuur betaalt, bepaalt, dat is of je bed goed opgemaakt is. Of je schoenen gepoetst zijn, of je... Of je, je, je uniform smetteloos is en goed gestreken en zo. En daar moet je je op richten. En ondertussen zeggen ze, oh ja, en je moet ook mensen doodschieten waar, waar we even zeggen dat ze dood moeten. Maar ze richten de aandacht heel erg op, dit is je morele kompas. Dat is, is je bed goed opgemaakt en je zijn je schoenen gepoetst. En dat is een geniale zet om, om mensen zo te focussen met die, die aandacht en die morele Morele aandacht te focussen op, op zo'n aspect. En dan, kan, dan zie je het hele andere aspect niet meer. Hoe ontzettend belachelijk dat is eigenlijk. En dat is, ja. dat is hier. Ja, ze hebben gewoon niet de auto gejalt. En niet teruggegeven. En naar de sloop gebracht. Maar, maar voor waar, de je, waar je... De veronderstelling dat ze naar de sloop ja. gebracht zijn. Ja, ja. Als je even op het bericht afgaat zoals het er staat. Ja, maar ze waar je, waar je op gericht wordt is op die stomme procedures allemaal. Ja, maar ze vertellen eens bij wat voor uh, misdrijf die man heeft begaan. Nee, nee, inderdaad. Er staat ontzettend weinig in dit artikel eigenlijk. Ja, eigenlijk was gewoon iemand uh, die vreedzaam rondreed. En, uh, en misschien van Marokkaanse afkomst was. Dit type auto niet. wordt heel vaak gebruikt in drugshandel. <laughs> Nooit. <laughs> ja. ja, goed ja. Maar, ja we, ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Neem ik aan. Dat zijn we, ja. Had je nog een bericht? Nee, nee, nee, nee, we zijn er één. Oh, oh. Ja, maar, uh, ja, ja tenzij jij nog iets hebt hoor, maar uh, de, de klok tikt inmiddels. Dat moet wel heel belangrijk zijn, zoiets als uh, de wereld vergaat of zo, maar. Ja, Mogen, hoor. Ja, Dat blijft, goed, ja. Maar goed, uh, ja, beste mensen, ik uh, dank u allen hartelijk voor het uh, deelnemen aan deze uitzending en uh, ja, de luisteraars voor het luisteren naar deze uitzending en uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ik wens iedereen vooral nog een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik uh, zou zeggen.